We beginnen onze les 44. Met deze les hebben we nog vier lessen te gaan en dan is onze cursus afgelopen. De basiscursus Kabbalah. En dan zullen we beginnen weer te werken. Alle twee cursussen zijn voorbereidende cursussen geweest. En dan kunnen wij niet ik zal vertellen, maar dan zog er ons vertellen. Zoger en de boom des levens die ons dan zullen vertellen en wij gaan gewoon mee. En, uh, ook de selectie voor dit jaar is heel anders, anders dan vorig jaar, van het jaar daarvoor. Dat is als iemand komt in september hier naartoe en die dat niet meegemaakt had, die cursussen wat wij hebben achter de rug dan zit je gewoon en begrijp niet waar we het over hebben absoluut niet dan weet je niet ook wat wat wij aan het doen zijn dat is absoluut zo maar wij gaan in september doen. en dat, dat minimum dat minimum pakket wat we hebben gehad. Dat is wel belangrijk om dat, om dat te bestuderen. Zelfs als je niet klaar bent nog met al die lessen die we hebben gehad, maar dat jij die toch kan gedurende, vanaf september gedurende volgend jaar ook bestuderen. Nou, dat is, uh, dat moet je daarbij, sowieso so, so, so, moet je daarbij doen, die cursussen die we hebben gehad en de, deze cursus. Maar ik ga niet. Het is. Het is mijn, wat ik geef is, is. Kan ik het zeggen? Ik ben geen leraar om te geven. om over te brengen de kennis. Er zijn scholen bijvoorbeeld in Israël. Dan Rabbi over, over daar in, in Israël. die steeds elk jaar hetzelfde vertelt. Ik kan me mij in mijn mond niet daarin, daarin stoppen. Ik kan mijn mond niet open doen om nog een keer iets te... te, te, te als ik het vertel, dan vertel ik het van een andere invalshoek. Maar niet twee keer in, een, uh, in hetzelfde water kan een mens niet binnenkomen. Ik kan niet twee keer dat, Daarom zal ik ook geen cursus als die twee uh, uh, nog een keer herhalen of iets anders. Natuurlijk, in al die lessen, ook in september, vanaf september, zal ik ook wel dingen... Als het ware toelichten, wat wij ook in de vorige cursus gehad hebben. Maar toch verwacht ik dat... Dat het absolute minimum wat we hebben geleerd. Dat jij toch wel probeert zelfstandig te leren. Hey. Maar dat is een heel andere manier wat ik, wat ik doe. Ik kan niet herhalen. Ik bedoel, herhalen... Uh, het leerstof kan ik niet... Ik kan het eenmaal, eenmaal kan ik het... Als het van mij uit laten komen. Het is niet van mij. Ik ben niet de baas van mijn woorden wat ik zeg. Dus volgende keer, ik kan nooit weten wat ik, of, of ik het nog in mijn mond of in mijn mond of wat het mij uit mijn mond eruit zou komen. Begrijpt u? Dus, zelfs op de dag van de cursus weet ik niet wat ik zou zeggen. Ik, want ik denk nou, ik zou dit willen zeggen. Ik zou dat willen zeggen. Een beetje, richting alleen, richting. En dan moet ik het aanvoelen ook, of bevestiging krijgen als het ware, dat het goed is. En dan kom ik hier en dan kan het zijn dat ik zie ik jullie, dan verander ik opeens, eh, van binnen iets anders. Niet dat het, dat het impulsief is, niet dat het dat is. <coughs> maar omdat dit Kabbalah moet helpen. Dus als, als ik kom hier en dan ben ik in mijn hoofd daar bezig, dacht ik, nou dat is goed voor jullie. Maar kom ik hier en voel ik dat het iets anders is dat wat jij moet hebben. Je kan niet een diagnose via computer stellen, ja of niet. Geen dokter kan een diagnose via computer stellen en dan, uh, no, no, dan nog medicijnen aan jou geven. Nou, nee, in, in, in, in tegenwoordigheid heet dat nu kan je wel, maar ik bedoel eigenlijk niet. Dus uh, daarom kan ik niet herhalen wat ik. Uh, ...wat ik al, al, al heb gezegd... ...met andere woorden, toevoeging... ...maar niet weer op dezelfde manier. Bovendien, ik groei ook... Bedoel, ...ik groei, bedoel ik, ik leer verder... ...en weet ik niet meer... ...wat vroeger was, is, kan ik ook niet meer... ...in mijn mond stoppen. En elke drie maanden, dan is het... Een ...heel ander niveau. Ik bedoel, niet van mij, dat ik zelf bewuster van ben... ...maar wat ik leer. Wat leer, wat... De, de, de leer wat mij... Uh, en dat is ook, moet ook de jou het ook zo zijn. Maar. Die lessen die we hebben gehad. Die kan je nog. Eh, nog in, een paar jaar. Kan je ze nog beluisteren. En weer nieuwe dingen voor jou eh, ontdekken. Dat is wat dat betreft. En. Eh, ik heb ook gezegd. dat We hebben. We zullen lekker zo blijven, klein, als we nieuw zijn. En daarom moeten we een, een grotere selectie, een strengere selectie hebben van wie hier zal komen. Want als een mens niet voorbereid is, of niet, ber niet bereid, wat betekent voorbereid? is Niet de kennis, maar niet voorbereid is, dat betekent niet bereid is om van zichzelf te investeren, om de moeite te doen, etc., ...en niet zo toegeweten is... ...dan kunnen we hem ook hier niet niet, niet... ...niet... ...niet hebben. We hebben nog plaats voor een paar heren... daar kunnen we heren. ...dames, de medames moeten we voorlopig stoppen... ...met de nieuwe... nieuwe ...dames, waarom? We moeten evenwicht hebben... ...want in, daarom hebben we ook hier... ...mannen hier en vrouwen daarom... ...die twee krachten als het ware tegenover elkaar hebben... Uh, zo zit het in het geestelijke. Dus mannen moeten we meer heren hebben. Heren hebben we dus gemakkelijker. Um, op die manier. Maar vrouwen bijvoorbeeld. Die kunnen extern bij ons leren. Gewoon via. Zoals we dat doen. Maar niet op de les komen. Nieuwe dames. Bovendien is het. Uh, als iemand wil leren. Ook Bijvoorbeeld. Uh, als interne cursus, dan stel ik een paar vragen aan die mensen. Niet strikt vragen, zeg ik dat. Maar stel ik een paar vragen gewoon om even te peilen, want ik kan niet via computer. Er was iemand ook, die wilde ook een paar dagen geleden, die zei: Ja, ik wil graag kabbalen leren met jullie. Ik heb al lang al wat gedaan, ik heb gemotiveerd. Ik heb wonderen gedaan, ik wil wonderen leren, et cetera, maar nu wil ik echt Kabbalah doen. Maar één ding. Onder één voorwaarde. Dus die niet gesteld mijn voorwaarde. Hoe die wil. Oké, okay, begrijp ik. Natuurlijk. Een mens in onze wereld stelt voorwaarden. Onder welke voorwaarden hij wil studeren. Ja. En dan zeg je zo. Ik heb wel een, deel, deel van, een deels, deels van je boek gelezen. Dat is onze boek dus. Kabbalah gids. En daar heb ik begrepen dat, dat Kabbalah zo een beetje met de, met de ego, een beetje zo hoe het, een beetje ne negerend, hoe het, bagatelliserend over onze ego spreekt. Dat het, dat het ego niet goed is in de Kabbalah, volgens de Kabbalah-leer, zegt hij. Ja? Maar ik heb wel gemerkt, die mens zegt, kandidaat, aspirant voor onze cursus. Onze interne cursus. Je zegt. Ik heb wel gemerkt dat in mijn leven. Dat mijn ego is mijn kracht. En ik zeg niet dat het verkeerd is. Dat is. Niet verkeerd. Maar ik zeg. Dat ego is mijn kracht. Ik praat met mijn ego regelmatig. En ik koester mijn ego. ego. En ik ben bereid om. Uh, om Kabbalah met jullie te leren. Uh, uh, maar onder één voorwaarde. Als je me dat vertelt. Uh, als je me zegt. Dat door het leren. Door het komen op de lessen. Door het bestuderen van Kabbalah. Dat de Kabbalah is. Heeft een andere mening daarover. Over het koesteren van je ego. Dan doe ik het niet. Dus. Yes. Yes. Als het klopt met de opvattingen van die mens, van zijn eigen opvattingen, dan doet hij het wel aan de Kabbalah. Als het niet klopt met zijn eigen opvattingen, dan klopt het ook de kabbalah leer niet. Nee, over gewetten van een heelal kloppen ook niet. Want het gaat om zijn eigen uh, persoonlijke uh, feeling van de realiteit. En. In zo'n geval dan zeg ik gewoon, uh, ik wens je, een Allerbeste, ik wens je, ik wens je, en, uh, zeg dat, zeg, je in je zoektocht naar het geestelijke, no, algemene woorden, zo. So. En, en niet meer. Maar als iemand bijvoorbeeld extern wil leren, die mag wel, want extern is het niet. Ook daar is belangrijk natuurlijk dat zij dat nee doen, want wij proberen ook de externe cursisten ook... We proberen zij ook beter te betrekken daarbij. En zij moeten zelf betrokken raken. En het is natuurlijk goed dat iemand nu en dan komt bij ons dan naar onze les. We hebben bijvoorbeeld Kor. Uh, die is ook onze cursist. Externe cursist. Ja, die, die wilde graag. Ik heb hem ook gezegd. Kom een keertje hier. Dan maak je iets mee. En dan, dan zit je dan achter, daarna achter de computer. En dan heb ik de feeling met de groep. Uh, met de leraar en zo. So. Dat so, is iets zo. Ik kan het niet kopen. Het is toch wel iets anders. Die banden, de draden die we hier, kan je. Dat is iets speciaals. Dat is even wat dat betreft. Die uh, twee cursussen zijn natuurlijk belangrijk. Uh, en kijk zelf hoe je dat hoe je dat hoe je dat kijkt tegenover aan um, nog een paar minuutjes komen nog een paar mensen misschien Oké, okay. okay, we hebben dus zoger heb ik jullie ook toegezonden toe, toe de link naar zoger en je kan hem gewoon down, downloaden voor jezelf, zo is ja. zo het uh, en de boom des levens, ook in het Hebreeuws heb ik naar jullie toegezonden. Ik hoop dat iedereen dat had ontvangen. Oké. Okay. En uh, die twee topstukken van de, de hele kabal en alle, van alles wat aan de mensheid is overgelaten, nagelaten of overgelaten, dat kunnen we dan bestuderen beginnen vanaf september. Oké, okay, dus. Dat is eventjes dat. Natuurlijk, dat komt wel ook bij iemand een vraag op. Waarom zou ik dan Hebreeuws beginnen? Bovendien heb ik allerlei die lettertjes, die zo moeilijke lettertjes. Allerlei Eroglieven. Wat moet ik daarmee? Geef me dat uit, uitgekauwde vertaling. En Dan zal ik dat te leren. mag wel een paar woordjes. Maar toch wel. Geen enkele vertaling helpt. Geen enkele vertaling. In welke taal dan ook. Helpt. Ik zal vertellen vanavond. Waarom dat is. Waarom is het zo. En daarom als wij dat. zo we onze lessen zo behandelen. Dat ik lees eerst. En dan vertel ik het wel. En mijn vertaling is ook dan niet mijn vertaling. Vertaling van die grote joodse uitslag. Want hij vertaalde geeft ook ons vertaling van die Aramees van het zoger. En dan doen wij dat. Dat is het. heel wat anders. En als ik lees, Ari, de boom des levens, waarbij het is, hij woorde wat het is. Uh, en dan ga ik even tussendoor wat toelichting een klein beetje geven. So, op die manier gaan we bijzonder snel vooruit. Als pannenstoelen gaan we weer vooruit. Zonder dat we iets begrijpen, hoeven we absoluut niet te denken of we iets begrijpen. Het is een Hebraïsche stad. Okay. Nog sterker. Het is. Um, van begin af aan. De mens, beginnen gaan betekent ook bij het begin van de ontwikkeling van de mens. Bij het opzetten van de mens in onze wereld, wat dit allemaal is, zullen we leren bij Dat Dan een soort filosofie. Uh, alle mensen vanaf Adam tot en met, tot aan, tot uh, de zeggen dat de Babylonische spraakverwaring verwarring, toen tijd uh, was het. Uh, die de hele mensheid sprak taal. Waar is het gewoon? Een taal. Ah, nou, dan denk je nou die zegt lekker, zegt gewoon lekker, lekker dat het Hebreeuws was. Uh, ik zal het, het anders zeggen. Ja. Van begin af aan, de mens had verband met het geestelijke. Wat betekent verband met de schepper, met God. Met De mens had in, eh, zeg ik dat, aangevoeld de overeenkomst tussen de geestelijke wortel en de aardse en aardse ding. Of, eh, hij had het aangevoeld. We hebben ook geleerd dat Adam, toen die, Adam, toen die geschapen werd, wat er allemaal is, wat we hebben ook gekeken straks, dat de schepper bracht alle dieren naar hem toe, alle schepselen, alle dieren naar hem toe, en hij gaf, hij moest de naam geven aan die, aan die dieren. En zoals hij noemde die dieren, zo zijn, zo waren, zo waren, werden zij genoemd. Want de mens kon, uh, had het verband gezien tussen de geestelijke wereld, de geestelijke wetten, de wetten van het heelal, en onze realiteit. En dat betekent dat het één taal was. Hebben je? dat? Of dat de was, doet er niet hoe we dat allemaal noemen, maar dat was de taal, betekent de taal betekent innerlijk verband konden ze leggen tussen die twee, tussen het geestelijke, tussen waarvan uh, waar de kracht, de wortel van een verschijnsel of een ding en zijn aardse manifestatie. En dat zo was het tot, um, en uh, natuurlijk dat na een tijdje steeds meer en meer raakte, als het ware tussen aanhalingstekens en ook letterlijk, raakte de mensheid uh, weg van, van de schepper, betekent van de wetten van het heelal. We hebben gezien dat het bestaat innerlijk en boven, boven innerlijk komt ook weer uh, omhulseltjes, nog een omhulsel, nog een omhulsel. En elke ontwikkeling betekent weer nieuwe omhulsels om, om, de, om het innerlijke, ja, om de essentie. En natuurlijk van de ene kant is het wel een uh, vooruitgang omdat het jaweel gaat nieuwe dimensies aanvoelen. Nieuwe dimensies uit realiteit realiseren. En aan de andere kant is het natuurlijk verwijdering. vervreemding van, van de schepper. Wat is de schepper van, van de schepper? Wij noemen dat van de wetten van het heelal. Dan, en steeds minder overeenkomst met die wetten van het heelal. En dat betekent vooruitgang aan de ene kant, maar dan... Uh, er is een enorm tekort uh, ontworteling als gevolg van die ontwikkeling. Aan de andere kant, omdat men geen aandacht aan begint te schenken of verwijderd wordt van de bron van het leven. Okay. Dus, eental betekent uh, de sprake zeiden. zij dat zij die verbanden gezien en ervaren En zo kwam het tot. Uh, stap voor stap weken zij af en toen was het een, een, een watervloed en na watervloed bleven dan uh, nog met zijn zonen wat wij dat allemaal hebben geleerd en dan van hen kwamen weer andere volkeren ze uh, uh, uh, uh, waren dus de vaders van de andere volkeren en zo kwam het naar, tot de tijd van de, of, van de babeltoren, zeg het? babeltoren, Babylonische spraakverwarring. En natuurlijk is het ook, aan de ene kant is het natuurlijk als uh, gevolg, gevolg van de zonde. Zonde, zonde betekent dat het, men wilde voor zichzelf ontvangen. Ja? Zonde betekent dat je wil voor zichzelf ontvangen. Ja, Zij ze zeiden toen, de hele, de hele mensheid van toen zeiden: laten we een toren bouwen tot aan de hemel. Dan gaan we die, die schepper afzetten. Dus, dus wat willen ze zeggen? Niets anders dan in, alle, in elke generatie zegt men: laten we met ons verstand, niet boven ons verstand, maar met ons verstand alles begrijpen. En wat we niet begrijpen, bestaat voor ons niet. Dan laten we die. Dus laten we die wetten van het heelal, uh, Gewoon niet zien. Die bestaat voor, bestaan voor ons niet. Wij allemaal samen. En wij bouwen ons. Eigen toren. <coughs> eigen, eigen bovenbouw. En dan hebben we de schepper niet meer nodig. En de wetten van het heelal dan Hebben we dat niet nodig. En daardoor. Dus natuurlijk is het. Uh, allegorisch gesproken. Niet allegorisch, maar <coughs> qua krachten. Maar in, in die bewoordingen die we moeten we allemaal leren. In zorgers leren wat het allemaal qua krachten betekent. Natuurlijk was het zo dat zij dat was het gevolg van de ontwikkeling. Oké? Okay? Ontwikkeling. Ze waren al in die fase dat ze moesten zich ontwikkelen. Dus de, het plan van de schepper was niet dat ze allemaal één taal zou spreken. Alle mensen. Het ja, plan was natuurlijk dat de innerlijk blijft innerlijk wat, ne, wat naast de schepper zich bevindt. Zeggen. Maar bovenop komen allerlei omhulsels. Allerlei nieuwere ontwikkelingen van krachten. Ja. En daarom heeft hij ook vele volkeren geschapen. Hè, om allerlei facetten van de van het heelal te, tot uiting te laten komen. En dat was vanaf, uh, uh, de, vanaf de verstrooiing naar de Babylonische spraak, spraakverwaring. Opdat elke volk zijn eigen omhulsels, eigen inbreng zal hebben qua krachten in een in, uh, in hele gamma van scheppingskracht. En daarom was het ook, aan de andere kant was het natuurlijk uh, weer meer omhulsels, meer bovenbouw en een beetje verwijdering van de overeenkomst qua taal ook. Want de taal is de weergave van de ziel van de volk. Zo moet je het zien. De taal is niet uh, uh, uh, uh, iets... De uh, taal geeft weer de, ook de... de, de aard van het volk. Kijk bijvoorbeeld het Russisch. In het Nederlands heb je dan één woord bijvoorbeeld tafel, en dan een verkleiningswoord tafeltje, zo'n ja, so diminutief, diminutief, diminu heet het zo? Verkleiningswoord. Dus een verkleiningswoord tafel een tafeltje, klaar case, ja, eenvoudig, eenvoudig en, en, en, en, en, en, en doeltreffend. In het Russisch kan je dan verkleiningswoorden tot oneindigheid toe aanmaken tafeltje, taf, taf, allerlei, allerlei nuances met het tafeltje kan je zeggen tafel is tafel, maar dan kan je nog duizend nuances zelfs uh, daarbij halen uh, van het tafeltje allerlei nuance, waarom? het is dichter bij het oosten aan de ene kant zijn ze westers aan de andere kant zijn ze oosters veel gevoel wel verstand, maar wel veel gevoel dan is het ook weer, weer, weer gegeven en als ze gaan bijvoorbeeld, nou, deze generatie is wel iets anders. Maar als zij nog twintig jaar geleden toen ze zaken deden, dan wisten ze niet hoe zaken te doen, Dan was het alleen maar een, dan was het, al die onderhandelingen, dat was net een net een theater. omdat het uh, veel met emoties, met dat, met handen, met voeten, dat. En het was, voor Nederland was het absoluut wel mogelijk. Om, ik bedoel, elke volk heeft zijn eigen taal en dat zie je dat allemaal in de taal zie je terug. De mentaliteit, Ik bedoel, niet de mentaliteit uiterlijk qua cultuur, maar de aard, de wortel van het volk zie je in de, terug in de taal zelf. Okay. Kijk nou, Engels het heeft geen naam voor. Eenvoudig, maar. Ja. De hele wereld spreekt Pigeon-Engels, Engels, Engel, Engels. Het is eenvoudig Engels, wat het genoeg is, en zo eenvoudig kan die niet, kan, kan me niet, want het is niet, niet nodig. Aan de andere kant is het ook hoge cultuur, de taal van dezelfde, zeer schitterende Engelse literatuur. So, wat ik bedoel te zeggen is, de volkeren die zijn waren verspreid over de hele aarde, maar in de taal, in hun taal, verloren zij, als het ware, die verband, dat verband, dat uniek verband tussen de wortels, de geestelijke wortels en aftakkingen hier op aarde. u? Dus aan het woord zelf kon je niet meer zien de krachten die, die aan het aan dat verschijnsel, of aan dat dier, of aan een plant, eigen zijn. Kan je het niet meer, niet meer ter, terugvinden in, in, het, in, het schepsel, in het schepsel zelf. Dat met een bepaalde woord wordt uh, aangeduid. Je? Nou neem bijvoorbeeld het woord hond. Oké, okay, zeg je hier hond. De Duitsers zeggen ook uh, hond. Uh, maar Engelsen zeggen weer dog. Ja? En Russen zeggen sabaka. Absoluut, totaal niets. Dabei. Geen overeenkomst daarmee. Wat, wat, wat is dan, wat wil dat zeggen? Omdat alle volkeren steeds verder raakten van de bron van het leven, betekent niet dat dit verkeerd was. We hebben nog een paar. Nogmaals. We hebben gezegd, je hoeft niet allemaal uh, bij de bron te blijven. Uh, je hoeft niet allemaal, net zoals we hebben gezegd, over de uh, computers. Ja? Je hoeft niet allemaal uh, uh, zich bezighouden met het operationeel systeem van, uh, zoals Microsoft dat doet. Allemaal. Ja? We maken gebruik gewoon van het operationeel systeem. Ja of niet? Maar niet, hoeven we hoeven niet te weten hoe dat werkt. Zo ook volkeren raakten ook uh, verder door zichzelf te ontwikkelen naar hun eigen wortel. En om, om de krachten die aan hun wortel eigen zijn, om die uh, te ontvouwen in, in, in onze schepping. Okay? En daarom vind je in geen enkele, enkele andere taal die overeenkomst, Intrinsieke overeenkomst tussen de uh, wetten van het halal en in de taal en de weergave daarvan in de taal. Behalve één, één taal, wat we noemen hele getal. er zat ook hele getaal. Omdat één, één, één taal moest overblijven om die verbanden voor eeuwig. Ingeankerd te hebben in het hele voor de, land, voor de, uh, ten behoeve van de hele mensheid. Okay. Daarom is dat Hebreeuws overgebleven uh, en ook erbij er, er, eraan verbonden is ook het Aramees. Ook, is een, ook een soort. Uh, we zullen bij de eerste dat allemaal leren wat de rol daarvan is. Maar het is ook uh, een deel van een helige taal. Heilig, wat is heilig? Wat is heilig? Heilig betekent iets wat overeenkomt met de wetten van het heelal, dat is heilig En niet een poze, en niet een houding van een mens. Weet je, die dan... Ja. En natuurlijk... En natuurlijk... Uh, de manifestatie in onze wereld. Eigenlijk is het zo dat... Wat, is wel, wat zijn de goede daden? Ja? De goede daden zijn... De daden die dan... Waarbij iemand iets doet... Om het willen van het geven. Of ontvangen om, om het willen van het geven. Dus... Handeling die overeenkomt... Met de wetten van het heelal. Alleen dat is goed. Alleen dat is zijn... In waarlijk goede daden. En als iemand een Nobelprijswinner wordt, voor vrede, of waar dan ook, of voor religie, of waar dan ook, die voor een Nobelprijswinner wordt, en die dan twintig, dertig boeken heeft geschreven voor de mensheid en alles, etc. Maar zijn, uh, in, en dus ook dat is ook goed, maar zijn intentie was om groot te worden om belangrijk te worden of iets anders, dan zijn dat de facto uh, maar simrein slechte daden te noemen. Dus we moeten wel weten waar we het over hebben, over het schijn of over de waarheid. Okay? Niet wat, niet aan. Dus de daad lijkt wel dat die iets uh, goeds heeft gedaan en toch is het voor zichzelf. Okay? En heilig betekent dat dit gedaan wordt in overeenstemming met de wetten van het heelal. Dus niet, voor je eigen, niet, om, je eigen, niet om je ego te strelen. Alleen daardoor kunnen we groeien. Dus in deze taal, uh, de heilige taal dus, waar we het hebben, he. De bestaat nog die de die overeenkomst tussen de geestelijke wortels en de aardse manifestatie daarvan. Ik bedoel niet de, de taal, ik bedoel niet wat zij hebben gemaakt in Israël natuurlijk. Daar is ook 70% van de taal wat in Israël gesproken wordt, ontleend is aan de klassieke breus. Klassieke breus betekent uh, de taal van, van, de, van de vijf boeken van Mozes. Want ook in de alle andere overige boeken van heilige boeken, er zijn 24 in totaal, daar zitten ook weer uh, elementen die ook ontleend waren van uit waar Grieks bijvoorbeeld, of daar sommige dingen waren, dus, ook heilig, maar steeds weer, zeggen we dat weer die uh, bekledingen, weer verder van van de bron hoewel die ook zijn, ook erg. Ook, ook daar ook, alle 24 boeken zijn helig, waarom? in elke woord wat daar gebruikt wordt worden verbanden tussen het, de, eeuw, de eeuwige volmaakte wetten van het heelal uh, gehandhaafd in overeenkomst met, de, met onze realiteit oké, okay. in verschillende maten natuurlijk maar toch wel Maar wat in nu in Israël hebben, is natuurlijk 70% hadden ze van de taal van Torah. En de rest hebben we daarbij gedaan. Maar ook ze hebben ook nieuwe woorden bedacht. Bijvoorbeeld voor elektriciteit. Elektriciteit, elektriciteit hebben ze gemaakt. 'Kashmal'. Het is een woord uit, het is een heilig woord. Een woord dat komt van Ezekiel. Van de beschrijving van de ...van de wagen, van de, zeg maar, de godelijke, eh... Uh, Trom. huh? En wat ze hebben gemaakt daar lekker, uh, die kracht hebben ze genoemd, het, het, het of andere dingen. Oké, okay, dat spreken we niet daarover. Waarom is dat zo? Ze hebben ook, uh, ze uh, ingenieus hebben ze gemaakt, allemaal, in alle moderne taal, geweldig wat ze hebben gemaakt. Maar aan de andere kant is het ook wel omdat zij geen heilige waren. Die taalvernieuwers. vernieuwers. Ja? Hoe weet het? Juda. Weet het was een grote. Hè? Eliezer ben je hoede. En nog andere paar zeer grote Benami. Grote, grote ver vernieuwers waren natuurlijk. Revolutionaire vernieuwers. Maar dat waren allemaal mensen die ver van, van de Torah waren. Van de innerlijke Torah waren. Dus een geniale dingen ze hebben ze bedacht, maar één ding hebben ze dus uh, verloren laten gaan: die uh, verbondenheid tussen de geestelijke wortel en de uh, manifestatie daarvan hier op aarde of in andere werelden. En daarom is het, kijk nou, Open nou een uh, vandalen hier in Nederland. Ja. Wat, wat, hoeveel telt het woorden, Honderden duizenden. Ja. En ook niet alle zijn opgenomen in het worden. Eigenlijk is het misschien een miljoen woorden. Sommige, ik heb gezien ook aangeboden worden woordenboeken. Uh, Nederlands met miljoen woorden. Ja. Via elektronisch, uh, elektronisch bestand met miljoen woorden. En de hele Torah van Moses. Dus vijf boeken. Uh, bestaat niet meer uit circa 8.500 acht, acht woorden. De hele, de hele taal van het geestelijke, niet meer. En de Torah is, dus de Torah van Mozes, dat zijn allemaal de namen van de schepper. Ook de schurken die daar zich voordoen, uh, de, uh, de schurken bedoel ik. Personages. Die wij als schurken zien. Farao, Farao en allemaal. Allemaal hele namen van de schepper. Allemaal de krachten van het heelal. Ze zien dat het onvoorstelbaar. Absoluut anders dan. Wij, we hebben ons allemaal. Bij, eh, ons voorgesteld hadden. Wat de Torah is. En we hebben het versteld raken. Wat het allemaal is. We, wat bedoel ik dan te zeggen. Als je een woord. Uh, neemt van, die, van de Torah, dan zie je dat het overeenkomt. Qua krachten kan je dat allemaal ontleiden. Je hoeft niet naar buiten te gaan om te zien hoe dat, hoe dat dier zich manifesteert. Je kan het allemaal aan het woord zelf alles zien. Je kan ook zien aan alles aan het woord zelf uh, welke ontwikkeling je moet meemaken. Of je dat doet of niet, dat is uh, ook een mens, bijvoorbeeld. dus alle volkeren hebben dat verloren niet verloren bedoel ik niet als negatief maar het was niet meer nodig want het was één volk is overgebleven bedoel één taal was overgebleven die dan als Microsoft bleef nou, we hebben niet meer nodig ja of niet, en die anderen maken allerlei mooie programma's en spelen spelletjes, zo moet het allerlei dat kleur moet het komen in het in, hele in, maar Eén ding blijft toch overeen, in alle volkeren. In het talen bedoel ik, in, ik praat nooit, we praten niet over volkeren, ik zeg alleen volkeren om, om, als, om makkelijk te maken. We hebben gezegd, bestaat algemeen, het algemene en het bijzondere. Altijd moeten we weer uitgaan van het algemene en het bijzondere. In het algemene, natuurlijk zijn er volkeren, het algemene, maar het bijzondere is dat elke mens bevat in zichzelf alles wat in andere volkeren is. Zo moeten we het allemaal goed zien. En dat is de tweede aanpak is natuurlijk wat wij wat onze aanpak. Want wij zien dat alle krachten die in de mensheid zijn, allemaal in één mens zijn terug te vinden. We hebben gezien dat ook op de vorige les. Okay? Iedereen heeft in zichzelf ketter en gogma. Dus... En iedereen heeft zichzelf ook. binnen aan het binnenmauwd. Of je hoog bent of je laag bent. Allemaal hetzelfde. Alleen van verschillende niveaus. Maar één ding. Dus in één ding. In elke taal. Blijft wel gehandhaafd. Deze overeenkomst. Overeenkomst tussen de geestelijke wortel. En. Aardse manifestatie daarvan. En dat zijn de voornamen van de mens. Zeer speciaal is het. De Torah vermeldt dat allemaal. Dus in welke the taal dan ook. Ook de the talen zijn tale primitieve talen. Weet je, de talen bijvoorbeeld. We noemen dat primitieve talen. Als well, het niet zoals ons dat goed lijkt, dan is het uh, primitief. Er zijn bijvoorbeeld talen die bijvoorbeeld Noors, weet je. Talen van volkeren die dan, nou ik wil niet, uh, dat is het de welke volkeren, maar die, die, die, die, die hebben dan bijvoorbeeld in hun 1, 2 en veel meer dan 1, 2, 3 en veel niet meer nodig 1, 2, 3. Want die heeft dan in zijn met het slei, zeg het dat slei? Met het snee voor in sneeuwt ergens, dat heeft niet meer nodig 1, 2, 3. Ik weet niet karentjes of drie honden. honden niet meer nodig, dat hebben we dat hebben dat allemaal niet nodig we hebben gezegd, dus wat, wat mens niet nodig heeft, zit het ook niet in zijn taal maar ook zij, en ook de, de meest primitieve, wat wij noemen eh, volken als zij noemen iemand bij de naam bij zijn voornaam dat, is, dat komt van de hem dat overeenkomt ook met de destinatie van die mens ongelooflijk, hè? dat het zo is de naam geven, voornaam met name. Niet de achternaam. Achternaam is dan. Uh, waar je dan toevallig voor Maar voornaam is absoluut. Uh, absoluut komt van de hemel. Dus wat ze ook zeggen. ja, mijn, mijn de oma was. die heette dan. Uh, uh, uh, Hanneke, Hanneke. Dan uh, geven we ook. Dat, dat is allemaal aardse uh, beredenieringen En toch. Uiteindelijk geven ze de naam wat van boven ingefluisterd wordt, dat is overal. Dus feyloos. Onthoud dat. Feyloos is dat. Dus elke naam bijvoorbeeld van jullie is absoluut, daar zit absolute, absolute uh, bestemming ook. Ook het pla plan. Okay, ook de wat je moet verkiezen. Boven de combinaties. In je naam. Dat er niet toe wat dat naam van welke origine? Of it, natuurlijk in hebreeuwse naam, je kan je direct dat zien. Wat zit bijvoorbeeld Dana, ze uh, is Israëlische, Dana betekent bijvoorbeeld haar recht, of zoiets. So van wij of ze, dat soort of, met het woord recht zit daarin. Uh, maar in de, ook in de, uh, voor iedereen hier. Ik ken iedereen van jullie, jullie hier. Uh, ik verbind iedereen van jullie hier. Met zijn eigen woord. Uh, maar ook gewone dingen. Gewone dingen. Die bijvoorbeeld in andere talen niet. Uh, aan de orde zijn. Die worden dan in de taal. In de heilige taal. Absoluut. Uh, uh, zeg je dat. In perspectief gegeven. Dus er wordt gegeven ook de, de levensweg, als het ware, van dat ding. Bijvoorbeeld, ik geef sowieso veel dingen zien, maar ik wil alleen dat je proeft dat. In Hebraeus bijvoorbeeld heb je de woord Rasha. Ik probeer het nu nog met drukletters een beetje dat weer te geven maar straks leren ook die hoe die het schreef moet je ook leren wat dat makkelijker zal worden. Maar ik gewoon alleen ter illustratie ja uh, rasha betekent boos boos boosdoener of boos boos boosvijcht sorry boosvijcht Door jullie alleen nog handhaaf ik mijn uh, Nederlands, want ik spreek absoluut niet met, met thuis, spreek ik alleen Russisch met, met, met mijn vrouw, zo laatste, laatste, eigenlijk de laatste tien jaar ben ik dan buiten de relatie. Vroeger was ik Zakeman en was ik dat, mm, heb ik altijd gesproken met de directeur van Nederlandse uh, Captains of Industry en allemaal. Maar nu, sinds zoveel jaren, spreek ik absoluut geen Nederlands. Dus niet dat ik dat opzettelijk doe. Ik wil graag dat, ik kom er niet aan toe. We hebben prachtige cafetjes tegenover ons. Daar kom ik gewoon niet aan toe, bij gebrek aan tijd. Maar door jullie, dan komt het wel alles, komt het ook toch wel een beetje naar boven. Russia. Russia, die drie letters. En de meeste Hebreeuwse letters. Ik zeg die Hebreeuwse want dan is nationaal. Nationaal ben ik bezig maar de hele taal ja? laten we het ze zo zeggen of de code van kabbal, kabbalistische codetaal dan heb je geen nationaliteiten dus Russia de meeste wortels het heet ook wortel, ja? ook in het Nederlands heet het ook wortel van het woord ja? stam, stam, <coughs> hetzelfde oké, okay? hetzelfde en uh, in de breus heet het shorish, dus wortel om aan te duiden, niet uh, de grammaticale termen maar de wortel dat het verbonden is met, met de kracht die over die waakt, waakt of die dan bestuurt, die, die in dat en dat verschijnsel ding. Dus Rasha, Rasha betekent dus boos doen, laten we zeggen. In dat woord zit alles. Eigenlijk. Dus Rasha in ieder geval is een mens, ja of niet? Het is een mens. Het is een mens die dan in een bepaalde toestand verkeert. Dat is niet een uh, stigmatisering van iemand die is rasha. Moet je nooit de denken in die termen zoals we hebben allemaal aangeleerd hier in deze wereld. Eerst uh, dat, het, dat iemand kan, bijvoorbeeld een, een boosdoener is. Het is altijd een toestand. Want ja, hoe weet je dat je morgen weer morgen niet helig wordt. Als je morgen opstaat en opeens doet je iets, ik uh, zeg niet voor zichzelf, dan is hij heilig, en niet wat wij denken dat het allemaal heilig is. Oké, okay, rasha. Rasha betekent ook een toestand dat de mens dat de mens realiseert zich dat die rasha is, dat die, dat die, zeg dat, dat die, ik schrijf altijd van rechts naar links. ja. Niet altijd, omdat. Alles komt van boven. En boven betekent ook van rechts naar links. En de meeste volken, de meeste volken schrijven van links naar rechts. Omdat zij verlangen van beneden naar boven. Alles, alles, is, alles is goed. En, uh, maar ik schrijf altijd van rechts. Ook al, al onze tekeningen zijn ook opgetekend van rechts naar links. Ziet u dat? Altijd van rechts naar links. Zo moeten we wennen in het, in het geestelijke in het eeuwige moeten we altijd zo doen van rechts naar links als schrijven in het Nederlands kunnen we schrijven dan daarbij in het gewoon normaal dus we rasha dat, dat is dan boos ja, boosdoener so. maken we vervolgens ja. Oké. Okay. en dat wordt uitgesproken als als uh, rasha Oké, okay. Rasha. Rasha is de toestand van een mens waarin hij zich uh, realiseert dat hij <coughs> Rasha is, dat hij boosdoener is. Het is een zeer hoog niveau, geestelijk niveau, om zichzelf te realiseren, daadwerkelijk realiseren. Niet comedie spelen, maar daadwerkelijk realiseren dat jij bent boosdoener. Zeer hoog niveau. Wij zijn nog in dat niveau nog niet genaderd. Weet realiseren zichzelf dat jij Rasha bent. Dan betekent dat jij al goed met de Kabbalah bent. Als je denkt dat jij goed, goed, goed, goed bent of dat, dat jij nog niet. Anderen zijn Rasha, anderen zijn boosdoenders, maar ik niet. Dan kan je niets ontvangen. Dan kan je van boven niets ontvangen. Waarom niet? Dan zijn jouw kilim vol van jezelf. Dan zit het bij jou, jouw eigen. Ik zeg dat? Jouw eigen licht. Een soort licht wat jij zichzelf hebt toegekend, als het ware. En je hebt geen plaats om het licht te ontvangen. Want het licht komt in de mens. De mens gaat het licht pas ontvangen wanneer hij leeg raakt: leeg raakt van zichzelf, van zijn eigen. Dat die dan niet zegt, uh, ik ga Kabbalah alleen dan leren als die ondersteunt mijn eigen mening. En dan ga ik wel dat met die cursus met jou leren. hoe kom ik op die cursus. Vertel mij wat ik wil vertellen. En ik wil aan jullie vertellen, ik, niet wil ik. Ik heb absoluut geen wil meer voor mezelf. Ik kan je alleen maar vertellen om jou te verheven. Want ik wil niets anders dan door de Kabbalah verder en dieper te gaan. Dieper gaan en dat jij ook, ook meesleept. Dus Rasha dat is erg belangrijk. Nou, we gaan niet over, over die... We gaan alleen, alleen over woorden. Niet te veel over, over de structuren en over de kwaliteiten. Maar Rasha. Dus stel dat het iemand al bewust is dat die rasha is. Dan komt de volgende fase. En dat kan je altijd zien in het woord zelf. Dus in de, de weg van de mens. Die, die kan ook rasha. En dan is het. En dan is het volgende is. Die combinaties. Dus in die combinaties van die letters. Kan je zien ook de bestemming. Want normale woorden. Uh, uh, uh, van de hele getal bestaat uit drie. Letters. Maar sommige bestaan al vier letters. Sommige ga twee letters, weinig. Je ziet het wel, oude letters, een beetje nog van de van pre fase. die bestaan uit twee letters. Bijvoorbeeld ha, vader, moeder, dat soort dingen. Die, de meest eenvoudige dingen. Maar er maar zijn ook woorden die bijvoorbeeld die bestaan uit drie, en vier en vijf letters. Maar niet meer. Meer ook bestaan ook. Maar. Maar normaal is het zo 3, 4 en 5. Nou, als je neemt een woord met 5 letters, dan heb je al 120 het, samenstellingen. 120, zeg ik dat? 05. Ja. So, samenstellingen. 120 combinaties kan je dan doen met, met, letter, met, de, met het woord dat bestaat uit 5 letters. Kan je je voorstellen hoeveel Krachten zijn er in een mens of in het verschijnsel? Uh, en hoeveel mogelijkheden zijn er? En jij moet wel uitzoeken het beste wat bij jou is. Maar hier hebben we gewoon drie. Waarom drie is dan? De meeste zijn drie. Want alles bestaat uit uh, elke geestelijke partsoef, elke geestelijke object bestaat uit drie. bestaat, bestaat zo, so, tien sferot, ja? Keter, hochma, bina. Dat is hoofd. Dan hebben we hier, hier hebben we, oh dat is hier opgeschreven, hier, dan het, wordt het voor ons meer ruimte hebben. We. En dan hebben we hier ook uh, binnenstuk, binnen, ik dat heet toch, binnen, dat is dan Geset Gwora-Kiferre, dat is binnenstuk en dan benen, of een onder onderstel, dan is het netzig, hoed, jesot, en maalgoed, 1, 2, 3, en dan kan je ook zien, terugvinden, in het woord, in het woord zelf, okay. dus wat belangrijk is, bij jou, wat ga je dan, wat is in jou, in het scheppingsplan ten aanzien van jou, dat jij moet, op je aan je hoofd zetten. Begrijpt u? En wat moet je hier in jouw middenstuk doen? In, dat is lichaam. Laten we zeggen, lichaamstuk. En dat is onder. En wat moet je als onderstel plaatsen? Dat is aan jou om dezelfde te beantwoorden. Feintjes beantwoorden, beantwoorden aan de structuur van je naam. Bijvoorbeeld. Maar we hebben het rasha. Dat is één fase. Ik zeg niet dat is de eerste fase. Maar laten we zeggen dat het, we doen dat de eerste fase. Ja, gewoon als voorbeeld. En de volgende fase. Wat is dan de resha? Dan. Uh, dat kan je ook op die manier doen. She. Ik zeg het als voorbeeld natuurlijk. Uh, She Shera. She en dan zit het zo. sche, Shara. Dus. Shara betekent. dat. Uh, dat. dat je slecht bent. Of dat het je goed. dat je slecht is. Dat je realiseert. Dat, dat het slecht is. Hier is gewoon jouw toestand. hoe je is. Maar hier is de realisatie ook. dat je slecht bent. Hier is gewoon. toestand dat je gewoon voel dat je jij je niet overeenkomt met de met de met de van het En she-ra betekent dan dat jij je, uh, je ziet dat she dat betekent dat dat het je dat het je slecht is. She is dat. She is dat. En ra is en ra is kwaad of Sle slecht. Slecht. Dat het je slecht is. Okay. Dat is een hoge, hoge trap treden. Wanneer een mens al realiseert zichzelf. Dat die dat weet die, dat dat toch slecht. Slecht betekent wat is slecht. Betekent dat jij. Dat ze weet bijvoorbeeld. Uh, dingen doen waarbij wij dingen doen voor onszelf. Dat betekent niet voor onszelf al moet je dingen ook voor jezelf doen, maar dat jij dat doet met de intentie voor zichzelf, in jouw egoïstische, egoïstische uh, wensen. En Shara, nou, er zijn nog vele varianten. Doen. Zo so kan je ook bijvoorbeeld nog verder gaan. Ik ga niet verder. Maar stap voor stap kan je dan. Ähm, kan je dan verder zijn? Totdat je bijvoorbeeld komt. Tot. Tot ähm, tot bijvoorbeeld. Tot Esser. Ja? Esser. Esser. Esser betekent tien. tien beteekend dat jij tot tien sferot komt. Tien betekent dat jij tien sferot in zichzelf ervaart. Dus einddoel van, van iedereen die zich manifesteert of voelt zichzelf als boosdoener, is dat je komt tot de volmaakte tien sferot. Ik bedoel, als voorbeeld geef ik alleen. Dat is belangrijk dat om, uh, om dat. Um zijn vele varianten, ik wil gewoon als voorbeeld ik wil niet uh, daarover hebben dat, uh, dat bedoel ik en dat behoudt alleen de hele getal behoudt die, die die functie waarbij je in aan het woord zelf ziet, wat is Chicoon daarvan wat is de correctie daarvan en wat is de bestemming, wat kan de bestemming zijn van zoiets maar aan jou is natuurlijk is wat je ermee doet. De vrijheid bestaat natuurlijk uh, van wil dat jij kan het doen. Maar uh, dieren bijvoorbeeld en alle andere dingen, die, daar zit dat allemaal vast in geankerd. Ze hebben geen wil, uh, eigen wil. Meer wil hebben ze, maar geen vrijheid van keuze. Oké. Okay? En daarom alleen aan de naam van de mens. Alleen de naam van de mens in elke in taal van de wereld blijft authentiek. Blijven die verbanden bestaan. Oké. Okay. Ik geef een voorbeeld. Oké. Okay. Hebben we nog tijd? Ik ga even gewoon even... Nel, ja. Yeah. Wat is Nel? Uh, Wat is, is dan uh, meer dan een Hollandse naam Nel? Nel... Begint tegen naal. betekent, betekent, nauw, nauw betekent uh, iets wat dat ze brengt. Het alles tot afsluiting, tot tot het tot, tot ja, afsluiting, tot tot um, realisatie. Dat is dus. dan betekent dat je zit er een eigenschap in naal in, in, in, in, neo, in gebaken, Waarbij de, de finishing touch is belangrijk, een belangrijk eigenschap van van, ik zeg het alleen als voorbeeld, het is niet dat maar, maar ik, ik verbinde die dingen bijvoorbeeld, niet niet, niet zo dat het zo ingeankerd in is, dat ik het alleen één keer dat heb gedaan, en dan niet meer elke keer kijk ik naar iedereen van jullie, en dan Zie ik die verbanden? En dan kijk ik nou, kloppen die of niet? Of weet ik, of hoe, hoe wordt, ja, jij manifesteer, hoe manifesteer jezelf vandaag? En als je het regelmatig doet, en veel doet, en meer met het geestelijke bezig bent, dan kan je zien met het voorhoofd hoe de mens is op de les gekomen. Of, die, of zijn naam staat daarop of niet. Ik bedoel, innerlijk, qua stralen. Die stralen die maken dat. Ik zeg niet dat ik het beheers deze kunst, deze, deze diepere uh, wand. Uh, maar Ari bijvoorbeeld, die beheers ik wel. Er zijn mensen die bijvoorbeeld specialisten zijn in, het, in de psycholo psychiatrie ja, dus of psychologie. Van de, of van, de, van het lichaam van een mens. En iemand die kabbala toe, toeweegt, hoe weet je dat een is? die specialist over ziel. En die voelt precies wat die ander hoe dat de is van de ziel ook. We hebben gezegd, ziel, ziel is altijd gezond. Maar ziektes, we zeggen dat niet ziektes die vergelijkbaar zijn met onze ziektes. Maar uh, gebrek aan correcties. Etcetera, etcetera. En okay? waarbij uh, de kabbalist weet zijn eigen tekort tekort ook. Het is dus niet dat hij dan... Uh, uh, van bovenaf, van boven van zijn alwetende weten, uh, positie, bekijkt, uh, neerbuigend naar een ander, absoluut niet hij is, juist kan zien de anderm, andermans uh, uh, toestand duidelijker omdat hij zichzelf juist lager opstelt dan de andere dan, is hij, dan kan hij meer uh, aanvoelen dat is geestelijk okay? dat is bijvoorbeeld... nou, Il uh, Ilona Ilona is uh, komt van het uh, Hebreeuws is Ilan, zo. So, uh, moeilijk wordt het allemaal. Ik probeer het ook Ilan, Ilan. Het is geschreven taal. Ja Ilan. Nou die letters zijn allemaal dat uh, Ilan. Of in het Armees is het Ilana de Chaya. Dat betekent de, de, de boom des levens. Maar dat ook dat Ilana betekent de boom, boom. Wat is boom? We hebben gezien, you je moet jezelf tot boom ontwikkelen. Net zoals dat ik in mijn artikel heb natuurlijk gelezen. En je moet ook uit drie onderdelen bestaan. wortels, stam en kroon. dat is ook. Okay. De bedoeling is dat je volledig jezelf opbouwt als boom wordt. Waarbij jouw kroon uitzet en jij dat. Dat zit dus in jouw naam. Hoewel het, het absoluut Nederlands naam is, of Nederlands of uh, uh, niet, niet, uh, in niet in de hele taal, niet vanuit de Torah genomen. Sommige uh, uh, uh, uh, mensen dan, ook ni niet-Joden bijvoorbeeld, die nemen dat van de Torah, de naam. Maar bijvoorbeeld in Londen bestaat het misschien niet. In de, in de, maar dat is ook een hele naam. Oké? Okay. Nou, Corine. Corine. Dat is dan ke, ke bestaat, dat is, wat is dat, Corine? Dat is dan kern. Ke, kern. Kern betekent ook karin. precies dus het is hetzelfde, ook verwant uh, Van qua naam. Kern betekent ook straal. Ja? Straal. Geestelijke straal. Geestelijke straal. Oké? Okay. Maar, aan de andere kant... Uh, Um, jij kan het ook zo maken. Dakar. Dakar. Dakar betekent iets puntig. En iets wat puntig is. Wat zeg dat? Door, doorprikkelt. Net als met een prim. Wat je doet. Doorprikkelen. doorprikkelen. Ja, dat, is, dat is nakar. Dus dat zie je ook. Uh, met mensen die dat. Uh, deze naam dragen. Die erg. Die erg. Scherp, puntig, uh, dus, kritiek kunnen uitoefenen, of erg verstandelijk kunnen, erg veel ik dat, uh, proberen door te komen door elke gaatje, door met hun vragen. Dat kan je dan natuurlijk merken aan onze Karin, ja dat is een goede eigenschap, zie je maar als je dat goed hebt, zo zit het in de naam zelf dus het, is, het is niet uh, je moet alleen dat onderkennen dat het jouw eigenschap is en klaar is, is. oké okay? veel, ik wil niet uh, anders kom ik niet uh, klaar met alle jullie allemaal ja, ja. Zie je, nou, dan hebben we gezegd dat dan is heeft met recht, dan is recht dien is recht en dan betekent ook haar recht. Dus zij moet alles proberen om aan haar recht te komen, maar dan echt recht te gebruiken. Dat betekent de hoge recht gebruiken, de, de, de, de, de wetten van het heelal. En dan kan je dan volgens de rechten, de, de, de wetten van het heelal, dan betekent ook dienen, ook de, de wetten. Dus de wetten naleven betekent geestelijke wetten naleven. Nou, Marita ja ja Marita is bijvoorbeeld uh, Marut komt van het woord Marut met een met een Marut betekent iets van afgeplukt dus afgeplukt dus jezelf laten afplukken van de massa van uh, komen tot de rijpheid en dan kom je dan word je afgeplukt van die, van de boom tussen alle tussen alle andere en dan word je, kom je tot je recht. Of tot, tot een repe vrucht dat afgeplukt is. Ik zeg het als, als, zo kijk ik naar, maar dat kan ook anders zijn. Ik bedoel, qua, qua zo is het. Ma, Marut, bijvoorbeeld. Paulin. is een woord voor uh, Paula. Oké, Paulin dan is het een, maar Paula. Paula betekent, zo, uh, so. Bobby ja, ja, oké, zo schrijven we dat u niet, maar so pula dat wordt het als u. Ja, wordt we, uh, ik zeg het, schorok, hoe het Dus Paula wordt zo geschreven. Pula, pula paula. Paula Paula betekent handeling, actie. Altijd tot actie komen en, en daadwerkelijk iets tot, tot actie te brengen het is dus niet een idee maar wel tot uitvoering brengen uh, wat je doet okay. vera is bijvoorbeeld vera ja? vera betekent uh, en, en hij verscheen mij, hij betekent met, hoofd, met hoofdletter hij. en hij verscheen mij, dat is vera Vera. kijk ik wil niet alles opschrijven, dan wordt, wordt het veel te veel, maar hier zit ook uh, het Um, uh, Dana. Voor uh, haar is het moedertaal. He, Hebreeuws voor mij is het niet de moedertaal. Tot 27 jaar. Had ik niet eens die lettertjes mogen leren. Want in, in Rusland is dat verboden. Dus in, uh, ik kon een paar jaar gevangenis krijgen. Zowel jij als die, die iemand die jouw Hebreeuws zou doseren. Jouw leer Hebreeuws. Dan krijg je misschien drie tot vijf jaar gevangenis. Dan jij 2 twee, drie. Hij is actief en jij passief. Okay. Doris. Doris bijvoorbeeld. Komt van de deras. De, deras. Doris. Doris betekent verpletteren. Wie verpletteren? Verpletteren. Jij kan van alles verpletteren. Ja? Maar jij moet zorgen dat je verplettert het slechte beginsel. Yes. Verpletteren je niet kapot maken. Maar dat jij zo doet. Dat die als verpletterd zich uh, ergens naar beneden valt. En, en als verpletterd voelt ja is huh? ja ja het is, het is, het is uh, Doris met S met een met een sammig. en niet met uh, uh, ja? Doris ook iets met je voeten te be, te, te, zeg dat, te, te te betrappen vertrappen, vertrappen. vertrappen. of uh, dat is ook nou dat moet je gebruiken dat jij het doet niet met met een opzet dat jij het doet voor het goede maar jij kan ook bijvoorbeeld kiezen aan jou te geven, om te kiezen of je het verplettert, wie verplettert jij, dat aan wie, dat is maar dat zit in jouw naam, Daar is ja. terwijl jouw ouders absoluut wisten niet wat ze, waarom hadden ze dat gegeven, natuurlijk dan die, misschien de oma, of misschien dat, of misschien dat, het is alleen alles, luid, alles luid van boven gegeven, aan elke volk wordt het precies behandeld, net zoals met uitverkoren uitverkoop. Uitverko Wat betreft de namen, de voornamen, die zijn absoluut komen van de wortels. overeenkomen met jouw uh, bestemming. En de keuze is aan jou. Kijk. Okay. Ellen, Ellen bijvoorbeeld, komt van uh, Elion. Je doet allemaal leren uh, Elion verhevenen. Helion is bijvoorbeeld hoge. Ja, hoge. Eh, Verhevenen. Dat is, zit in jou iets. Dan moet je weten dat dat aard zit. Dat, dat, dat, dat, dat zit in jou. In jouw situatie. Jij moet jezelf verheven. Dat zit in je naam ook. Het zit een fijne verheven. Jezelf. En verheven de natuur. En alles rondom jezelf. Verheven. Dat zit, dat zit het aan jou. En jouw bestemming. Ik zeg het even. Natuurlijk zijn er veel andere varianten. zijn, Want het is niet, we hebben gezegd, er zijn vele veel, uh, syrofiel, vele samenstellingen. Van ja, drie, bij jou zit ook weer goed. Laten we zeggen, één, twee, drie, drie of vier letters. Dat er vele varianten zijn. Maar als kern is dat. Anna, is, Anna bijvoorbeeld is, is... Ghana. Omdat Grieken hadden geen... Ha kunnen uitspreken. Of ga. Hadden ze niet. Maar Anna komt van... Ghana. Een Hebreeuwse naam. Maar komt van Ghana. En Ghana komt van het woord... Geen. Geen. Genade. Uh, aardigheid. Fijnheid. Ja. Dat zit in Anna. Heb je dat? dat? Altijd moet je het zo zien. Nou Mirjam bijvoorbeeld... Uh, uh, natuurlijk uh, zinspeelt op Miriam, op de zuster van Mozes. en zij zij was een grote, was het, uh, uh, profetesse en, en natuurlijk uh, de bron van water, waterbronnen kwamen van haar waterbronnen betekent bina, ze bracht die, die bina aan uh, uh, andere bina. Fijn dat water als water. Bina is de eigenschap van geven. Dat een, wat? Bina. En dat is dan als water, water Dat brengt geen tegen. Nou, Johanne, nou, wat, wat, wat zou je denken dat Johanne... Ja, Johanna is ook erg, ze is speciale. Nou, kijk, wat is Johanne? Johanna, denk je dat is nou, dat is dag, dag. joh ik bedoel. Zes, Jo, kijk, Jo, kijk eens aan hoeveel zitten in deze naam. Jo, Han, Johanna. Zo zit het. Kijk nou, vier naam, vier letters van de naam van de Hawaii van de oor van de, van de Alleen, jouw taak is dan om die hei trekken naar voren. Je trekt dit aan het einde. Die trekken qua, niet trekken qua jouw inspanningen, wat je wil doen. Uh, trekken hier naartoe, hier, tussen Jut en waf, En dan komt het, wordt volledige naam van de schepper. Jut. Eh? Hey, ja? Waaf. Hey, ja, zie je dat? Dat is de naam van de en zit in jouw. En, ja, en die noon, ja, en die noon. Yeah, noon is dan het symbool van speer. Een beetje speer. Dus kijken ook naar Noon. Speer. En dan zet je... Die Noon moet je ook niet aan het einde laten. Want als je Noon aan het einde laat... Dan is het dan... Eh, een, een... wapentuig. Een wapentuig is ook een wapentuig. Maar als je naar voren houdt... Noon... Dan is het speer van... Van de Hawaia. Dus dan ga je dan... Eh, zeg ik dat... Afkaatsen... En niet van kan zeggen dat alle krachten die dan slechte krachten, ga je dan temmen. Zeg je dat, niet dat niet af kan af, maar ook uh, zeg je dat indampen, afzwakken. Ja, afzwakken, precies. En dat, en dat wie kijkt naar Johanna, die, die moet het. Kijk, als iemand dan komt hier naartoe op de les en die dan opgevocht is naar allerlei dingen, dan moet je naar Johanna kijken, dan word je <tie> gelijk. <tie> nee, ik zeg het omdat, ik zeg het wel, ik werkelijk, omdat ja, uit ervaring. Want zij is van de eerste les tot de laatste met onze mond meegegaan. En we hadden hier commotie ook vroeger, want mensen wilden weten. Daarom zeg ik er ik zoveel over weten. Ze wilden weten. Ze wilden dat ik Kabbalah naar hen breng. Naar hun verstandelijke, uh, zoals ze wilde Kabbalah begrijpen, dat ik moest doen. En dat wilde ik niet doen, want, uh, nee, dat wilde ik niet doen. Ik, behouw, ik heb geen wil meer, want als ik probeer iets mijn wil door te dringen, en Johanna weet wel, <coughs> dan heb ik een bepaald wat verschijnsel is dat mijn rug begint dat, te klemmen. Uh, voor het helemaal vastklemmen. En dan betekent dat ik te veel probeerde van mij te geven, in plaats van uh, te geven wat ik moest geven, niet van mij. En dan heb ik geen last van mijn rug. Maar als ik probeer door te duwen, dan direct mijn rug, net zoals vorige week, met die uh, tv, uh, <laughs> dan kwam ik thuis en voelde ik direct mijn rug, zo en dan weet ik direct dat ik hoef geen verstand gebruiken maar al mijn verstandelijke overwegingen dan zullen wel niet kloppen omdat rug weet het beter niet rug maar uitwerking op mijn rug en toen als ik dan belt en zeg nou sorry, neem ik wel maar het gaat niet door zo en opeens de rug in, in één seconde is, weg, is het al heel afgelopen, dat is heel goed en jij moet ook ont ontvinden ik ben jezelf Langzamerhand feintjes luisteren, leren luisteren wat bij jou is. Ja, bij jou kan het misschien oorwoorden gaan jeuken of iets anders. Leer dat, oké? Okay? Onthoud dat iedereen heeft zijn eigen manier om hem weer terecht te zetten. Of op, op, op, op, op de juiste plaats weer terug te zetten. Oké? Okay? Zie je dat, hoe dat zit? allemaal, allemaal, allemaal dat... Ik kan ook nog veel, veel daarover hebben, maar de tijd is natuurlijk, uiteindelijk, natuurlijk, natuurlijk dwingt aan de, aan de tassels, bijvoorbeeld. Nou, hij is een Griek van, van, van, van, van origine. Tassels is een Griekse naam. Nou, dat, dat komt van, van, van, van, van, van het woord van tas, van vliegen. Tassels, betekent vliegen. Van degene die makkelijk is om, jouw dus de taak kan zijn, tas, vliegen, ja, vliegen, matos, vliegtuig. Dus tas betekent dat je moet voor alles wat goed is, wat omgeven aan anderen, je moet snel als, als vliegtuig zijn, om, om snel dat te reageren. En, en we zien ook wat hij ook ja, doet. Dat, ja, dat hoort kijk, dat, dat is het is absoluut. Hij volgt zijn zijn, zijn zijn pad van boven, wel, hek, de les afgelopen is vanavond. En nog, hij moet nog naar Utrecht of waar dan ook. En dan is het nog voor het, voor het, uh, voor het uh, ochtendraad, dan is het al de tekening al is al bij mij. Daar ga ik een beetje nog bekeken, wat we bemerken, dus hoe snel het reageert Dus tas zit in jou dat. Snelle, uh, vliegende, dus je moet als vliegen voor het, om iets goeds te doen. Oké, okay. zit er niet aan? Kor. Kor. Kor. Kor. dat is het. Kor. Kor. Kor. Ja. Yeah. Kor, ja? Zo so, wordt geschreven. Oké, okay, met puntje erop. Kor betekent koud, cool. Dus in de naam zelf zit cool. Cool en cool. Maar cool. Zeg het cool, dat is goed, volgde Nederlands? Nee. Koud, uh, ik bedoel, afstandelijk, dat, net als koud, als je weet wat koud is, als het koud is, dan is het kan je dat niet, kan je niet aankomen. Nou, je kan, als je dat op een andere manier doet, dan kan je dat k, dat lange dat kuf, is, dat is erg, dat is, de letter kuf is eigenlijk, hij uh, heeft verband met, natuurlijk met, uh, met iets wat je moet het als het ware, een stukje van dat af, afknabbelen. Als het afknabbelen, een korter maken. En dan, wordt het, en, dan, en dan wordt het kar. Ja, kar. En dan die kaf. Is het hetzelfde. Dat is hetzelfde. Je zit die kaf, zie je dat? Maar zit nog een dat naar beneden haalt. Alles naar beneden haalt, wat als het ware goed is. Dat moet je dan weten te doorbreken. En dan moet je dan, dat de, bleef dan de kaf. En dan moet je zorgen dat jij die kaf naar, naar voren trekt. Dus de kracht naar voren trekt. En dan wordt het rach. Rach betekent uh, zacht, mild, fijn. Dus met al die... kan je voorstellen dat het rach... Dat iemand die dan bijvoorbeeld uh, een natuur heeft, bijvoorbeeld van koel, koud te zijn, etc. Koud betekent... betekent Oh, oh, oh, verstandelijk veel dat jij maakt het door je hart te, daarbij te, die, ze, tussen die twee hart en hart en verstand evenwicht evenwicht te, te brengen dan komt het zachtheid en leven. rach Oké. Okay. Okay. nu even nog even pauze en dan gaan we verder Goed in en illustratie We gaan verder. Jullie kunnen drinken, eten, alles wat jullie willen. Alles, jullie kunnen alles doen wat jullie willen. Alleen je tegenskrippen, Alsjeblieft, nog een keer. Probeer het. Probeer fijn. Probeer lieve jongen zijn. Lieve meisjes zijn. Heel goed voor jou zal zijn. Ik probeer het ook. We gaan verder. Even aandacht, want de anderen weten nog niet van hun destinatie. Oké. Okay. Huh? Hoe belangrijk zijn de doopnamen daarin? Huh? daarin? Spelen die een rol? Is het de roepnaam? Nee, nee, dat, nee dat, is, uh, dat is bovenbouw. Dus er is een mooie vraag opgekomen. Wat is de doopnaam? Geef er mee. Dat uh, is bovenbouw. Dat is al menselijk toegevoegd. Ja, nee, dat, dat is allemaal goed. Uh, je mag het wel dragen. Want het is, heeft te maken ook met met jouw geloof. Maar wij spreken niet over dat. We spreken wat boven, wat zich voordoet, als het ware uh, buiten of boven jouw bovenbouw. Ja? Religie bijvoorbeeld. <coughs> bovenbouw. Dat uh, weet natuurlijk heeft te maken met je wortels. Moet je natuurlijk dat wel handhaven. Niet uh, denken, ik ga een ander geloof. Het is allemaal het leven is kort, omdat dat soort dat soort pirouetten te maken. Dan van een geloof naar een andere. Je het, het gaat niet om met een menselijke aangelegenheid. Het, een nieuw. het moet aan je wortel komen. En dat is dan buiten alles, boven alle geloven. Of onder, onder alle geloven. Dus laat dat zijn. Dat is jouw doopname. Okay. Maar het is niet het is niet de essentie van hoe de ouders hebben jou geloven maar kwam een dominee ter, ter, ter sprake, ja, of niet? Dominee, weet wel, oké. Okay. Dus, uh, ook in onze straat zitten zoveel, zoveel, uh, die, maar zij, Keesiaan is dan uh, een, een of een, twee, of erg weinig. Wat een, niet Keesiaan, doen jou hebt ook, je hebt ook, or, uh, Doopnaam. Nou, die heeft een Doopnaam gemaakt, gegeven, dat uh, misschien ook, die heeft ook misschien goede inzichten, maar het is niet van boven, het is niet, Well at least need the current of rink meet the with the essence of okay? Okay. Okay. Now what, what's the urinus herb? Wait need. Rhenous Rinus, Rinus, ja. Yeah. Um. Ah, Rinus, we kijk, Rinus is ne Nesira. Nesira, Sierra, maar daar ik heb drie letters, zie je? De noun, je moet het heb drie letters, res, nun, en samen. Je moet zorgen dat uh, deze blijven hier. En de laatste komt naar, naar, naar, naar achter. Dat betekent nisera? Dat betekent um, afgezogen zijn. De zichzelf laten afzuigen. Of zeg dat niet afzuigen? Nee, nee. Zagen, zagen. Hoe zeg je dat? A zagen, met zagen. Hoe is het Zagen. Kijk zagen, afgezagen. oh, hij ah, heeft hebt afgezogen, dat is iets anders, niet? dat is uh, niet nee, dat is iets anders, nee, dat heb ik, doe ik jou veel veel leed, onnodige leed doe ik, nee. Dus, je hebt af, afzagen jezelf van, van de neigingen die dan, waar je aan gehecht bent als als artsmens, als van je geboorte. Afscheid betekent, Nesira betekent ook geestelijke handeling, van... waarbij de maalgoed... Uh, af zich afscheidt, of een vrouwelijke element zich afscheidt van een mannelijke. Bijvoorbeeld ook in onze wereld, of bijvoorbeeld hetzelfde verschijnsel, kan je ook uh, aantreffen bij echtgenoten. Waarbij een vrouw is eerst uh, net, al, net als uh, bij trouwen eerst ze zijn net nou, net als een api, doet na, een beetje rol speelt, de goede, de, de, de. maar ze moet langzamerhand beter moeten groeien, man en vrouw, waarbij hij haar geeft, ook ruimte geeft en ook orruig, uh, hoe dat heet, licht geeft, waarbij ze zich ontwikkelt. En dan als ze zich ontwikkeld heeft, dan wordt ze van hem, dan kan ze Zichzelf van hem af. Zeg het, afzagen? Huh? Ja, niet scheiden. De scheiden. dat de huwelijk. maar zich afscheiden van hem. betekent een goede, goede zin. dan hebben ze. dan, dan, dan, dan kunnen ze. dan pas. is de relatie. Uh, volwaardse relatie. Want dan kijk je naar je vrouw. niet zo naar beneden zoals de meester keek zo naar zijn vrouw. natuurlijk. Uh, Uiterlijk niet, maar die kijkt altijd naar zijn vrouw de huisvrouw en allemaal. Kunst, ja. Maar dan kan de, dan, dan pas begin je naar je vrouw kijken op dezelfde hoogte. Op dezelfde hoogte betekent zivek, betekent de ware contact, het ware contact. Want ja. ze dus waar ook waar ook kleintje is in je ogen. Hoe kan je met haar zivoek doen? Zewek betekent ook contact. Zivek uh, betekent zeg samen, samen, samenvloeing met haar. En in fysiek kan je het wel natuurlijk, maar in je ogen, dan is ze lager bij jou. De bedoeling is dat hogere altijd helpt lagere. Dat jij moet eerst lagere als vrouwelijk element optillen naar je hoog element, naar dezelfde hoogte, en laten zich afscheiden. Dus ook dat jij dat doet. Jouw, dat res, is ook zeer, de letter wat erg vrouwelijk, is, zou ik zou zeggen vrouwelijk betekent. Niet in de vrouwelijke zin dat vrouwelijk is verkeerd is, maar oh, uh, gebrekkig en uh, voor zichzelf, etcetera. dat je je naar, naar niet aan de, aan de hoofd van jouw naam laat staan, maar aan de achterplaats. En op, op die manier kan je een sira doen. Die, we zullen dat allemaal leren, dat is een kabbalistisch begrip, een de afscheiding waarbij maalgoed even groot wordt. Als het ware, als ze hier aanpien, als ze mannelijker zijn. Dat is net zo het verschijnsel als twee grote lichten. De schepper heeft in het hemel opgezet: de zon en de maan. En wij zien wel dat de maan is kleiner. Ja, het komt wel de tijd, geestelijk, wanneer ook die beide worden zijn aan elkaar gelijk, qua kracht. En dat betekent Nisira. Uh, Foster, ja? Nou, wat kan je nog van Foster maken? Ik bedoel, zo'n vreemde naam, ik bedoel, lijkt vreemde naam. Hoe kan dat? Absoluut, absoluut helig. Want Foster, Foster, nou, wat heeft het met, met, met de taal, hele taal te maken? Absoluut, Foster, P en F, is hetzelfde. P, klank P, ja? Als het P is met een puntje, dan, uh, dan ja, dat weet je, met een puntje erin, dan wordt het P. Als het puntje is er, er niet is, dan wordt het F, V, klank fe. Okay, maar, maar aan het begin is altijd puntjes zit. En dan is het foster, betekent, betekent uh, po, po. En dan setter ja? Se, se, ter. En setter, betekent setter post poster zit Setter is is uh, po betekent hier en setter betekent uh, verborgenheid, Hier is een zeer setter verborgenheid. Nou, dan betekent ook dat in jou jou, dat jouw dat jouw Belangrijk, ook belangrijk mechanisme van jouw correctie. Wat bedoel je een correctie? Dat betekent dat jij zoekt naar die verborgenheid. Dat jij niet zoekt naar de plaatsen waar men verdoet zijn tijd. Maar je toch verborgenheid verkiest en koestert. Niet uh, vliegen, niet weg, wegraken van de realiteit, maar die verborgenheid daaruit, dat is jou dan de correctie. Die jij in deze wereld moet volbrengen. Terwijl je ouders wisten natuurlijk niet wat ze deden. Want het kwam alleen van boven. Foster. Po setter. Hier is de, het verborgene. Ook hier is geheim. Iets verborgene. Niet geheim, maar verborgene. Dat betekent ook dat jij moet getuigen in deze wereld. ook. Dat hier, in onze wereld, zit het verborgene. Zit de schepper. Zit de, de, de, de wetten van het heelal. Jouw He? rol. David is duidelijk. David. Koning David. Dus de belangrijkste eigenschap. David. David betekent. daloot ook. Uh, dat, uh, armoede. Geestelijke armoede. Waarbij zich. Je, jezelf. geestelijk Als het ware. Arm stelt. En niet jouw verstand laat uh, uitblinken, als het ware. Maar hier laat jezelf, als het ware, van binnen uh, armoedig. En je armoede betekent de goede zin. Armoedig om de rijkdom van de schepper naar jou te trekken. Dat is David, dat was ook David. Hij was de uh, koning, maar hij danste voor de ark. Yeah. Hij danste gewoon al net als een gewone, gewone, gewone jongens van straat op de straat. Hij danste gewoon met dit volk samen op de straat. Er was nog, voor hem waren dat niet allemaal de koningen. Die waren allemaal, allemaal deftig en dat er allemaal, goede, allemaal koningen waren. goede koningen in Juda, in, in Judea, sorry. Maar hij was, danste gewoon net als een eenvoudige man. Waardoor zijn vrouw natuurlijk, Michelle, Michaël, sorry, Michaël, dat ik in Michaël. Dat zij natuurlijk keek uit het raam en ze keek naar hem natuurlijk. Ze was van goede af. van, uh, van Shaul, dochter van Saul. En zij keek natuurlijk voor hem vernederend. En natuurlijk bleef het niet bij zonder, zonder straf. Straf natuurlijk kwam direct. Straf betekent dat, dat zij zelf zichzelf had bestraft. Ook geen kinderen, kinderen. Kinder, kind dus dat is dan dat is dan David. Okay. Uh, Rob, nou Rob, is toch een Hollandse naam of zo. Rob is is is is ontleend aan, aan hele getal, absoluut. Rov, dat is net is Rob Alleen aan het einde wordt het gelezen als als we, wet. Ja? als je puntje erin doet, puntje, puntjes, geen alleen maar. Uh, dan is het uh, dan Rob. Rob betekent veel, maar ook groot Dat het woord Rav dus rabi, hè? is ook ontleend aan hetzelfde woord dus Rav is ook ontleend hij is ook aan de naam van, uh, de, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Rob is ook hetzelfde dus groot woorden ik ja, ben ook niet kwijt maar, <laughs> <laughs> maar ook de groot, groot betekent groot grootmoeder grootmoeder zijn, groot in aanzien van alles wat klein is dat jij dat jezelf, jij jouw grootheid niet laat uh, merken in de zin dat jij daadwerkelijk groot jezelf opstelt. Maar dat, dat jij juist jezelf kleiner maakt in jezelf, in je eigen ogen, waardoor je grootheid kan vergroten. Ja, dat is roep. Dat is jouw naam, om groot te worden. Groot, dat wil ik daadwerkelijk groot te worden. Nou, keisian, nou wat kan Hollandser zijn, ja? Yeah? Ja? Yeah? Nou, kijk, keisian, nou keisian, dan no. kunnen yeah. we het dus een keisian, keis. De hier kan het joods zijn, de er niet zo klein, de belangrijk. Kijk, de de klanken, de the klinkers zijn niet zo relevant. De klinkers geven alleen nuances in jouw geestelijk werk. Maar de medeklinkers die zijn bepalend, die geven dan de, de, de, de, de, de massa, de richting en de kracht aan jouw levensweg. En de rest zijn allemaal nuances van dat en dat. Ook die nuances zijn belangrijk, maar dat komen we later leren. Met Case Jan, ja? Yeah? En Jan betekent dat het is het en noon, kan ze aan het einde. Kees Jan. Hier zit ook een klein beetje Jut hier. Oké, hier, Kees, zit ook een beetje Jut hier tussenin. Oké. Even kijken. Kijk. Als je zo doet, kijk, um, dat behou je, behouwe, ja? Maar dat Jutje wat tussenin zit, die haal je ook hier na, na, na, na, naast die andere Jutje. Dan wordt het, dan wordt het jood, jood en Noon. en puntje hierboven en dan kos betekent beker, beker en jain betekent wijn. Dan ben je beker, beker van wijn. Wat betekent beker van wijn? Dat betekent dat jij beker betekent iets waar wijn erin komt. Ja, en wijn is wijsheid. licht en beker is killing. Dat jij maakt jezelf tot kilim, zuivere kilim, net zoals zuivere beker, waarin wijn kan komen binnen, binnen, binnen stromen. Dus kos jij ja, ik zeer trouwens een zeer belangrijk begrip in de in het Joden bijvoorbeeld, in, die joden, ik in de joden, ook in de in het in het beleven van het geestelijke. Want alles wat heilig is, wordt met wijn, met een beker wijn wordt het. Als het ware in, ingeluid... ingeleid, eh, hoegeweed. Ja, kost erg speciaal. Ik praat, ik praat hier absoluut nog niet, niet over die materiaal, over de getalwaarden. praat ik nog niet. Daar zitten enorm veel aspecten. in die, Daar praten we nog niet. Alleen een voorbeeld wil ik vandaag geven hoe belangrijk het is, deze hele getal. ...dat we in September gaan dat aanraken wat het allemaal is. Dus de heiligheid, de ware heligheid, gaan we aanraken. En je te voorstellen dat wij dat allemaal gaan doen. Het is voorstelbaar. Dat wij dat allemaal op onze cursus gaan doen. Terwijl een paar mensen maar een beetje breins kunnen lezen of dat doet er niet toe. Absoluut doet er niet toe. Heiligheid. je hoeft niet te leren over heligheid. Je moet ervaren, heligheid. Oké? Okay. Ik nog niet geweest. Michael, Selina. Selina. Selina. C-L-N, ja? Ja. Nu, wat zou ze zijn? Al. Huh? Al. Sal. Ik zou wel willen kunnen jou dat zeggen, maar omdat je, jij nog een paar keer hier geweest, dan kan ik wel iets zeggen over je naam, wel over de structuur van je naam, maar ik moet nog jou leren kennen. Dus als je dat wil, dat is, je blijft nog even een paar keer komen, want ik heb jou nog niet, zeg dat, nog niet, niet, ja, niet ervaren, want jij zit een beetje daar bescheiden zo. Nee, dan zal ik het wel wel zeggen, want ik zie wel zeer belangrijk iets, maar omdat jij nog niet als als het ware uh, je, je weet nog niet of jij zal bij ons zijn of niet. Mocht of uh, je wel wel zijn, dan kan ik wel niet zeggen, want anders ja, begrijp je wat ik bedoel? Dan zit het wel een erg fijne ding in jouzelf iedereen, alle vrouwen heb ik al gehad, maar mijn vrouw niet. Mijn vrouw is Mijn vrouw heeft twee namen, ja. Yeah, Luba is haar naam, en Lea is de uh, hemelse naam. Ja, yeah, dus maar haar vader en moeder gaven haar haar naam Luba, en natuurlijk uh, in de Torah is hij Lea. maar Luba, Luba, Luba. Okay. Luba is in ieder geval als Liebe, in de breuze, Lev, dus betekent of zeg maar uh, het, hart. Hart, dus iets met hart te maken. Hart betekent uh, eigenschap van hartelijkheid. Dat moet wel duidelijk, misschien daarin zitten. Liebe, Luba, ja? Vervolgens zit er wel in jouw naam die twee letters. Lamed en Bed. En Lamed en Bet zijn, zijn twee wortels bij de mensheid. Want het waren twee broeders. Kain en Abel. Abel, we noemen, Abel noemen we, heet zo, Havel, Havel, Havel. En niet Abel, oké. Okay? konden dat H niet uitspreken. En, en konden ook W niet uitspreken. Dan hebben ze van B, hebben, hebben ze B gemaakt. En H hebben ze weggemaakt. Huh? Hevel, we, nou, hebben we zeggen, Hevel soms als het klemton valt daarop, is ook hebben, maar Hevel, hebben, kijk, okay. dus zitten hier ook die twee letters ook. Deze en deze zitten ook in de naam, twee wortels zijn van Kijn en van en van Abel. Iemand die in zijn wortel letter K heeft en letter nun heeft en letter N heeft, dat wil zeggen die K en N doen, of een welke combinatie dan ook. Dus letter K en letter N in zijn naam, die kan wel, uh, die is wel um, uh, afkommeling, ik bedoel niet afkomeling bedoel de qua krachten van K. ik betekent niet dat het slecht is, absoluut niet. maar dan als je weet waar je, als je weet waar je wortel van is, dan kan je niet, dan hoef je niet tegenstribbelen. Waarom stribbel, Waarom vaak vechten we met onszelf? Omdat ik ben bijvoorbeeld, je kan zeggen, ja, als ik ik bijvoorbeeld, ik ben ook van he, van he, al, al zit het niet in mijn naam, d -d naam. Maar als ik probeer dan een kijns te spelen, dan zit ik dan absoluut verkeerd. Dan zit je allemaal met jezelf te vechten, waarbij het niet jouw wortel is, begrijp je? Voor ik hier was, hier hier op deze plaats, al zat Henk, ja? Henk, hier op deze plaats. Henk, nou, wat is nou meer dan uh, Hollands? Uh, Henk. Maar Henk had, had, had, wel in zichzelf twee, twee letters van Kain. Hij is een aardige man die hier geweest Henk, ja, die bij onze Ja? Jij ja, hebt ook zelf zie, maar het betekent dat dat je ja, N en, en K, dus K in, ja, K in, K, je hebt twee letters, heb twee letters van, maar je hebt ook één letter van, Henk heeft ook één letter van. Hebben. Dus het is niet altijd zo. Dat jij bijvoorbeeld een combinatie heeft. Dat jij ja niet helemaal, uh, die is niet helemaal zuiver uh, he, he, he, Maar bijvoorbeeld als iemand die twee in zijn in zijn in zijn pakket heeft, in zijn naam, als je bijvoorbeeld iemand heeft uh, de letters van Cain in zichzelf en dat betekent ook dat die van de wortel van Cain komt, dan moet je erg goed oppassen dat die met alles wat betreft uh, doden van iets of van iemand. Want wat iemand kan bijvoorbeeld doden, zelfs een mug mag je dan niet proberen ontweken alles wat het met doden te maken heeft, ook met mes, met alle dingen moet je ontweken. Omdat om waarom? Omdat dan zit in die mensen die natuurlijk, jij hebt, hebt zo'n beroep, dan moet je ook opletten dat natuurlijk. Maar geef niet, maar dat weet je dat ook goed, dat je ook voorzichtig moet zijn dat geen bloed te water spatteren. Geen Absoluut niet. Er wordt erg op en waarom? Waar, ja, waarom? Omdat. Kain heeft dat wel gedaan. Dat betekent dat alle kainieten hebben een beetje last daarvan. Ze hebben dan graag, willen graag iemand een kopje kleiner maken. Het is, het is lust, begrijp je? Dat is heel goed, hè? Goed, maar dat kan je moet je overwinnen en daarvan iets moois maken, niet een kopje van. Richt het naar je naar het slechte beginsel. Die moet je dan wel proberen dat op die manier te doen, begrijp je dat? oké, okay, dus dat betekent <laughs> <laughs> en mensen die van Havel afkomen ja, die dan, dat is zeggen van Havel, okay, sommigen zeggen Havel uh, ah, bijvoorbeeld die voormalige die Tsjechische, Tsjech, Tsjechische president, ook Havel Zag, dus hij was een aardige kerel was die. maar dan betekent ook dat die uh, meegaand zijn, die makkelijker in omgang zijn die willen meer geven meer dat. maar dat betekent niet dat, dat hij wel ook allemaal mooie dingen hij heeft ook mooie dingen afgedaan nee dat is ook we zullen allemaal leren wat het allemaal in de, de zogger, de eerste boek zullen we allemaal leren de ware eh, krachten wat was de kaaien en wat was de abel allemaal zullen we leren dat op een geweldige manier op een niets te met niets te vergelijken hoe zullen we dat allemaal zo dat leren? Wat zullen we dan Oké? Okay? En wat doet ik Hoe kijk okay, nou? Olik hebben we weer vergeten. Ah, je bent, bent later gekomen. Olik heeft erg mooie dingen. Mag ik even ook Olik? Ja, mooi. nou, wat is. Arsenal? Yeah. Ja, naam. Kijk nou, wat is. Wat is nou. Uh, Russisch dan Olik? Ja? Yeah? Weet je, is het westerse naam? Ook? Nee, Olek, echt een Russische naam. Kijk nou, Nee? Kijk nou, kijk, dat is dan zo. So. Alef, laat ik zou het even. Ja, kijk. Is. Kijk. hè? Wat zeg je? Komt uit het en is betekent Helk en Helk en dat is Heilig. Oké, okay, Oké. zie dat. Oké, okay, maar goed. Ja, dat komt van. Lange weet het. Goed, maar, goed, uh, kijk, dat is zo. So. Uh, o, dat is waf, Lange it will letters two letters and and that is aleph that is o same that marked o but that can it can't can stand. that is these the same marked it at clank o that is a clank uh uh lamet or l sorry and that is a clank uh g dus dan gaat het zo: Oleg, zie je het? O, van, van, van rechts naar links. Die drie. Oleg. Wat kan het in Oleg zijn? Als Oleg goed zijn, die, uh, zijn aan zichzelf werkt. En zijn verschillende uh, combinaties natuurlijk. Maar belangrijke combinatie is is ja uh, dan heeft veel gespeeld misschien dat dat spelletjes kijk wat er gebeurt. Kijk dan zit kijk wat kijk wat is de wat van Olie kan kan uh, gebeuren en wat kan gebeuren als hij bijvoorbeeld uh, niet goed doet. Dat kan ook dat kan ook zo doen. kijk de de de letter gimel g die moet je naar voren halen. Die staat aan het einde. Dus dat betekent naar voren halen. Wat betekent Gimel naar voren halen? Gimel betekent. betekent begint, begint van gemelut chassadim. Van doen goede daden te doen. Gimel is een symbool. Niet symbool. Ik zeg het. Symbolen bestaan niet in de Torah. Gimel betekent. Komt van het woord gemelut Chasadim, Dus doen goede daden. Dat dus als jij dat aan aan, als het ware, aan het begin, van jou, aan het hoofd van jouw partsoef, van jouw sferot zet. Herinner je dat? Virot, als je de gimmel daarop zet, dan is het eerste wat je moet doen. Altijd die goede daden, goede daden betekent uh, dat jij doet het goed, niet alleen, dat uh, jij doet al veel. Uh, ik weet wat... Oké, okay, mag ik? Maar goed, maar ik weet dat hij ook... Maar goed, wat ik bedoel is dat dat moet je steeds nastreven in je leven natuurlijk. Om die gemel naar voren te ja, halen. Ja? En dan... Um, en dan die waf mag wel op zijn plaats staan. Nee? Die mag op zijn plaats staan. En die waf ook verbindt. En dan... Um, die Alef, die dan blijft ook hier staan. Alef is zeer belangrijk, want Alef en Waf zijn twee letters uh, uh, die behoren bij de naam van de Schepper. Verschillende letters, van de, die zijn heilige letters, die bedoel ik be, behoren bij de naam van de Schepper. En die Lammet uiteindelijk, die step stop je dan achter, en right? dan wordt het Goei hoe betekent bevrijder dat jij jezelf daarmee absoluut dezelfde letters dan jij dus dat jij dat op die manier bevrijder wordt, bevrijder van um, het slechte beginsel jij en jij kan het ook die bevrijdingskracht ook uit, uh, zet, doorgeven naar, naar anderen dat is jouw dat is jouw bestemming uh, uh, kan, bedoel, ik zeg het kan zijn, alles wat hier, hangt van jou natuurlijk, van je vrije keuze en, huh? en als je, als je, als je het, het nalat doen, te doen dan doe je dat iets anders, wat doe je dan? kijk, zo'n heel goed dan die twee heilige letters uit je naam verdwijnen die dan, als het ware, verdwijnen uit je naam en dat zie ik ook vaak als je bijvoorbeeld, soms, niet vaak sorry, ja, soms kom je hier naartoe. Denk, ik zeg wel dat jij, je komt van een vergadering of iets anders. En dan kom je hier naartoe en dan blijft, ik zie teken aan jouw voorhoofd. En dan zie ik die twee heilige letters niet, die, die, die mis ik. En dan blijft alleen maar hier, alleen blijft over uh, Gimel en die lamet. En dat is dan Geil en gaar is zij, uh, zijgolf ze een zijgolf dus halmend halmen, halmen, yeah. is het goed, een woord heel hollands woord nee. die stormend, weet je het die veel lawaai doet ja, die, goal. Goal, goal. ja die, oh, geluid goal, huh? ja golf, de, het geluid van de golf hoe doet nee, die doet het veel lawaai ja. Huh? Oké, okay, geruis, precies. Geruis van de van de van de van, van wat zeg Geruis van van de hoe heet het? Van de golf, van de, de, de zeegolf. En bovenin dan komt jouw kwora, de kracht, grote kracht van binnen. je natuurlijk laat het niet zien, maar het is wel voelbaar omdat je de hele dag zo'n moeilijk, zware dag hebt gehad. En dan is het net als golf die komt hier en de golf die wil alles onder zich bedel, bedel bed, bed, Bedelf, hè? Ja, ja, ja. ik. Jij bent, ja, jij be yes. ja, bent ja, ben niet zo sterk waarom? Want gelukkig dat in jou, Baruch Hashem, God, God dank, dat jij in jezelf binnen jezelf structureel die twee, twee letters hebt, en die, die geeft je dat alle uh, smaak en in het leven. Eh? Dus die twee letters die, vav en alef, uh, twee van, van, uh, van twee verschillende namen van de schepper de eerste is van de letter van, van de naam van de schepper van Hawaïa, van Jutke k van vierletterige naam. En de tweede is van de naam Adi, van de naam van de schepper die dan uh, bij zijn manifestatie van maalgoed, bij onze aardse manifestatie. Dus die hebben beide die in zelf. Nou, dat is... Even. Dus je moet het allemaal plaatsen zo, kijk. Dan moet je ook hier dier doen. ook diebel moet je dus de goede daden. Gminot Hasadim heet het. Aan, de, uh, aan je hoofd plaatsen. Dat is het belangrijkste voor jou. Dan in je lichaam. Dat betekent in je middenstuk. Dan heb je die 11 En. En Oké. Okay. En. Aan. Aan, de, aan jouw Onderzoek st onder stel, zet je die lam. Dat is de constructie, winnende constructie van jouw Partzoek. Winnende constructie, wat aan jou is gegeven, aan jouw naam. Kijk, van jouw zelf komt, maar die heeft een Russische naam gekregen. Eli ook. Huh? Elie ook. Elie. Precies, hij zit ook natuurlijk, hij zit ook hier, Eli. zit ook bijvoorbeeld hier, ook zit de naam. In jou zit ook de naam van Kel. Ik zeg het alleen uitspreken met K, om niet uit te spreken. De naam heilig naam in Wayne, zeg dat in Idel. Zit ook in jou uh, dat? Zit ook in jou die naam? Maar hier, kijk, dat is dan heilig, dat is de naam van een schepper die bij zijn presentatie in de Spirach heset. Oké? Maar dat is, als je dat. Als je, laten we zeggen, deze laat vallen, die lame zeer belangrijk bij jou, die voetjes. Als je het laat vallen, dan wat blijft het over? Je kan, ook, je kan ook over zijn naam, kan je kan ook over ieders naam, je kan ik, uh, daar gespreken over. Kijk, okay, dan blijft het zo, dan blijft het gawa. Ik zeg niet dat het zo allemaal geschreven is, maar blijft het gawa, blijft het hoogmoed. Dus als je nou die lame laat vallen, dan blijft het hier in uit jouw naam, blijft het alleen gawa. Uh, blijft het uh, hoogmoed, As, afschuwelijke eigenschap, als je het niet oplet, maar als je oplet dan heb je schitterend, dan heb je een naam wat, uh, wat waarbij jou, jij, jouw vervulling tegemoet kan komen en geen golf kan jou uh, kapot maken en in de zee, in de zee van hartstochten uh, doen uh, in in in uh, verzijpen. Oké? Okay? We de laatste hebben een beetje neergedaan. Marco. Huh? Marco. Marco. Maar uh, We kunnen dan spellen K met dat, met met met koef. ja? We kunnen ook met met. We kunnen het ook, ja, weer hetzelfde, met die koe. Met die, met die, met die koe. Dat letter koef is zeer, zeer eng. Alles is heilig, al die letters zijn heilig, absoluut. Maar je moet werken daaraan, om die koe weer, net zoals in het geval met koef en koor, moet je die, uh, want die is, als het ware, gaat diep in je die maal. Diep in, in, in, in al dat Zeg je dat Al die hartstocht en al die wat, wat, ja, strechte instincten en alles wat onder ons zit. Dat moet je afzwakken. Dus jij moet het omhoog brengen. Hoe? Niet? Ja, omhoog brengen en dan wordt het als het ware afgezwakt. En, en dan blijft het alleen maar die kaf achter. Zie je dat? Kaf alleen blijft achter. En dan de taak van Ma Marco is dan om die drie letters nog een keer drie drie letters wat hij heeft van zijn geboorte om die om te draaien om die om het om te draaien zie je dat, absoluut om te draaien dus dat betekent deze wat de derde was, tweede en eerste de derde wordt dan de eerste uh, de tweede bleef dan de tweede en de eerste wordt de derde. En dan de wordt... Ja, dan noemen we een beetje... Oké, okay, dat is een beetje anders wordt geschreven. Oké, okay, ik doe het zo, omdat... Anders nog niet. Anders wordt het geschreven aan het einde. Kerm, Dan wordt het Kerm, Kerm is wijngaard. Wijngaard, waar wijn wordt verbouwd. wijn is ook... Eh, licht van Gogma. En als je kijkt naar... Marco is erg scherp... En erg verstandelijk... Maar zijn verstand staat hem ook, heb ik ook al vaak gezegd, staat hem als het ware in de weg. Waarom? In de weg. Omdat die combinatie, hij moet zorgen dat hij juist zijn verstand, als het ware prijs geeft, draait naar binnen. Waarbij, je ziet, die letters worden als het ware omgedraaid naar binnen en dan gaat je dan bruisend. bruisend als wijngaard en productief zijn en zijn als wijngaard. Maar hij moet naar binnen en niet zijn verstand laten zich gevieren, zich gevieren maar juist omdraaien, dus één keer doen, als het ware, uh, in, zijn, in zijn innerlijk werk. En dan gaat hij dan zo. even als voorbeeld van, van dat wij weten dat net zoals wat ik probeerde even al te illustreren, een klein beetje, over de namen over de verbanden... Uh, de intrinsieke verbanden... tussen de letters... tussen jouw, jouw naam... en de hoge wortels... die er zijn. Zo zijn er ook verbanden dezelfde, verbanden... dezelfde soort verbanden... bestaan in alle woorden... van de Torah. Nou, bij mij... Ja. Ja. Ja. natuurlijk ook in mijn naam heb ik ook veel maar ook in mijn naam heb ik ook een bepaalde dingen ik wil, eh, het is ook, goed dan zeggen dat niet, niet ga oké, omdat er gevraagd wordt dan dus, <laughs> probeer ik het ook een beetje kijk okay, Michael is natuurlijk eh, het, ook een arts artsengel van uh, van het goede dus uh, uh, nou, dan zit. Hier dat that Mem. Dan zit Jut. Dan zit Kaf. Alef. En ook weer die Lamed. Ook hier zit ook de naam van de schepper. En samen, en dat is de betekenis, is deze. Mi betekent wie. Ka betekent als. En kel betekent de schepper. Dus, dus mijn taak is om steeds van natuur, van mijn, mijn rol is, niets anders dan te prijzen, overal prijzen, de schepper, en dan doe ik niets anders, en ik doe ik nog te kort. Om te zeggen, wie is de schepper als, op, als uitroep? Niet als, niet als een vraag, en niet als rhetorische vraag, en niet als twijfel, maar als uitroep. Wie is zo als de schepper? Zo so moet ik het uitdragen en niet anders. Als ik dat wel doe, dan vervul ik dan, dan voel ik ook van binnen dat ik met mijn wortel een beetje in contact kom. Maar er bestaan weer enorm veel combinaties die, die als ik het niet goed doe, dan zit ik ook zeer verkeerd. over die combinaties dan zal ik het even buiten jullie zullen zelf dat allemaal straks kunnen uh, leren dat leren dat te doen, stap voor stap je hoeft niet zoveel te leren technieken, kijk hier was iemand bij ons, uh, in, uh, leerde ook een aantal maanden, iemand die was specialist in tarotkaarten leggen in tarotkaarten en hij belde mij op en hij zegt, ik wil een aantal lessen bij jou volgen, omdat ik heb hij heeft dat ergens, ergens ingezien dat, dat tarot hebben, uh, in tarot zijn veel verwezingen naar Hebreeuwse oorsprong. Dus hij dacht hier om tarot te leren bij, bij ons. En ik zeg, ik zeg, ik doe je niet tarot, maar ik bedoel, misschien uh, vind je iets. Vind je, uh, hij is hier een uh, tijdje geweest, uh, uh, toen had hij uh, zoveel maanden toen hij hier geweest was, hij zei, ik kan je meer te route leggen. Maar dat uh, heb ik ook gezegd, dat is niet jouw beroep. Dus kijk wat je doet. Je kan misschien toepassen. Daar. Je hoeft niet kabbalist te worden. Je kan het toepassen. Doe wat doe je. Doe je best. Ik zeg, hoef je niet. Uh, we, Dan is hij, uh, bed, heeft hij mij bedankt. Hebben we hebben goede contacten. Uh, goede contacten, goed, goed met elkaar blijven, uh, en hij ging wel verder leren tarot en moet je bij tarot moet je dat onthouden allerlei karten moet je steeds onthouden nog een keer onthouden, onthouden onthouden iets Eén ding moet je niet één ding wat je niet moet doen in de Kabbalah is iets te onthouden leren te onthouden Dus overal, alles wat je leert Huh? ja, ik zag nog wat het, het is echt nadrukkelijk zeg ik dat zo en als het zit niet dat het even, om jullie dat even zallig te maken maar het is niets anders, geen andere manier de schepper wil niet dat we iets onthouden alles wat je leert moet vallen in jezelf ergens naartoe je moet niet zorgen maken waar het valt in welk hokje komt het te zitten zoals je doet bij als je leert natuurkunde of wiskunde of welke, welke kunde dan ook dan moet je het wel doen, je hebt een beroep, je moet het wel doen want het is on onderworpen aan de natuurwetten of andere wetten. dat moet je wel doen alles wat arts moet je wel doen maar, alle, maar het geestelijke hoef je absoluut niet leren uit je hoofd mijn vrouw ook vraagt mij, ik weet wat ik, ik geef mijn vrouw elke dag les kaballen maar ik heb dat is niet voor niets dat Ik heb gezegd dat een vrouw moet je ook mee laten groeien in het geestelijke. Op dat zij uiteindelijk ook de sieraad doet. Dat, dat afzagen van jou. Dat zij onafhankelijk wordt ook van jou. En dan heb je een geweldige relatie met, met, met, met die vrouw. Als je vrouw. Als je dat even doet. Dus ik heb besloten ook om maar uh, doen, geven dat. En dan zijn twee delen bestaanssongles. één deel en een, een, een ander deel. Ja, dan geef ik haar dat. Geen zoger, zover gaan we hier leren. Maar één onderdeel voor het geestelijk werk, erg hoog. Dat, uh, uh, van. Slavees Solan heet het. Van het trappen, trappen van de verheffing. En het tweede is dan de, een beetje van, dat, van de boom des levens. Tuurlijk maar ze zegt ook tegen mij ik onthou niets, ik weet niet ik zeg, moet je dat niet doen moet je niets onthouden maar je ziet ik weet, hoe, hoe flink uh, gaat ze dan uh, uh, zeggen maar, we uh, lezen het is voorstelbaar. en ik zeg, niet letten op die niet grammatiek, en soms ik heb thuis ook een boord zo'n so, so, so, so bord als dat, zwart kreetboord. En dan geef ik haar een kleine, kleine, een, soort, een soort regeltje, maar dan fijn, niet uh, zoals in boeken staan. Zo, so, is net net like een ijzelbruggetje. Zo, so, bam, bam, bam, bam, klaar. En elke keer geef ik haar een bepaalde regeltje, hoe ze dat allemaal lezen uh, klaar. En niet denken dat er uh, allerlei grammatica's, et cetera, et cetera. Kinderen leren grammatica's. In het Russisch bijvoorbeeld bestaat mannelijk, vrouwelijk en welzijdig. Een kind, een Russisch kind, vier, vijf jaar, vier jaar, vier jaar, uh, uh, vreeloos kan je weten welke wordt mannelijk, welke welzijdig en welke uh, vrouwelijk is. Puppe? Gewoon vingerspitsinggevoel. Zo gaan we ook toeraan, uh, uh, in september met jullie het geestelijke leren. En probeer ook niet te onthouden. Dan ben je met iets anders bezig. Er is geen Kabbalah. Gaat right, je? Ja? Absoluut niet. Dus. Oké. Okay. Wat gaan we verder doen? Oh, we zijn al, phew, we zijn al bijna zover. So we zien wat een paar dingetjes hebben we. Dan we weten we dat het dat, dat, dat breus is niet iets dat het vreemd aan jou is. Het is onze onze, onze onze oorsprong van allemaal ons. Alleen de andere, laten we zeggen, zielen, die, zijn nog, die hebben nog extra dimensie verkregen. Waarbij, waarbij uh, wie, laten we zeggen, dat blijft uh, dragen. Die gingen niet verder, die hoeven niet verder te gaan. Die, die doen ook mee met alle andere dingen, eh, alle dingen bij de weg van de wereld. En ze ook doen overdreven meer. Professoren en alles, hoe heeft niet, doet er niet toe. Maar het is, het is niet meer nodig voor hem. maar voor andere volken wel nodig. Om andere dingen, om nog eh, aspecten van de ware realiteit. Want uh, alles is heilig. Ook wat de mensen doen, die leren deken bouwen, alles is nodig. Overal, overal bouwen ze deken, of overal andere dingen, alles is nodig. Alles is ook nuttig, allerlei verschillende aspecten. Maar het innerlijke gedeelte is dan. Het innerlijke kan je dan alleen weergeven door die lettertjes waarover we het hebben. Alleen die behouden. Uh, Inhoudelijk, qua vorm, in allerlei vormen behouden zij uh, authenticiteit met de wetten van het land. Begrijpt u? En daarom heb ik, uh, het is mij dan ingegeven, omdat in september beginnen met een ongekende aanpak. En het is absoluut niet van mij wat ik ga doen. En belangrijk is dat jij niet denkt dat jij gaat leren, waarom weet ik niet dit, waarom begrijp ik het niet dat, wat hij allemaal dan zegt. Ik zal het vertalen, we zullen allemaal aanleren, ook ons gehoor, hoe dat allemaal klinkt. Dan ga je thuis nog een keer, nog een keer doorboren. Belangrijk is wat jij ontvangt. Ja? Wat het doet aan jou wat allemaal, wat, wat het, niet wat je onthoudt. En dat is absoluut absolute fout wat als mens probeert het geestelijkheid te onthouden. Ik wist absoluut niet vandaag wat ik zou aan jullie vertellen. Ik heb de bubble filter natuurlijk. Maar ik wist absoluut niet wat ik zou vertellen over overdag. Oh, want ik, want <coughs> als ik dan zelf ga inplannen met mijn hoopje, met mijn kopje, met mijn artsverstand... Dan wordt het een puinhoop. Want dan ga ik dan allemaal bedenkselen doen. Dan, oh, ik moet een programma. We hebben een programma. We hebben één programma. Het is een scheppingsplan. En als je dan na elke les een klein beetje vooruitgang hebt geboekt. Dat is niet aan jou ook te meten. Of je dat hebt gedaan. Je moet het ook laten. Gelaten wat het allemaal aan jou... Je moet wel ervaren. Je moet proberen dat mee te doen. En niet, niet tegenstribbelen. Niemand haalt jou ergens naar toe. Steeds moet je leren in jezelf. Dat je niet tegenstribbelt. Want dan strebel je tegen. Om niet naar jou innerlijk. Terug te keren. Het aspect inkeer. Is hoe we leren in het zorgen. Is niet iets dat ik heb verkeerd gedaan iets. Of ik heb gezondigd en nu moet ik dan inkeer doen. Het is, een, het is een permanent gereedschap. Het is van boven aan ons gegeven gereedschap. Inkeer is niet iets dat ik gezondigd heb en dan ga ik dat doen. Het is permanente houding waarbij... Inkeer was nog voor de, voor de schepping was voor ons uh, voorbestemd. Als als een correctiemechanisme uh, een keer dus een keer, we zullen allemaal leren wat een keer is het is geweldig wat we zullen allemaal leren Want wat, betekent, wat betekent dat wij te kort voelen betekent dat wij ketter ketter, gochma, bina gese, zeer, antin goed hebben, en wij voelen alleen maar bijvoorbeeld zo, kort of dat wij komen zo we hebben wat het betekent zo, dat wij voelen alleen maar eindsvera of twee sferen, Dan voelen we duisternis. Okay. De bedoeling is. Dat jij. Dat, dat jij naar jezelf kijkt naar binnen. Als je naar binnen kijkt. Maar naar binnen kijken. Hoe moet je dat leren. Niet dat jij kijkt naar binnen. Naar jouw. Naar jou artsen instincten natuurlijk. Maar. Dat jij eerst. Naar boven trekt jouw krachten. En dan haal je dat van boven naar beneden. Als je dan naar boven. Inkeer doet. Inkeer. Eén keer. Dan gaat het naar beneden. Wat jij hebt eerst naar boven gebracht. Komt daar naar beneden. Dit is een zuiger. Met een zuiger. Als je komt naar een zuiger omhoog. En als het druk wordt. Dan wordt druk opgelegd op jou. Ja of niet. Als je de zuiger op En dan moet het ook weer naar beneden komen. Als het naar beneden komt. Dus dat. Dat is zuiger. Dat is het. En dat gaat allemaal naar beneden. Totdat jij. Uh, alle vijf sfeerrood gaat ervaren. Elke keer als je keer doet, betekent dat jij verkrijgt de toestand, heet Kadnoet, de grote toestand. Als je met je uiterlijke dingen bezig bent, dan is het heet Kadnoet, een korte toestand, kleine toestand, duisternis. Nog, okay? Het is nodig, omdat we geen correcties maken, dat je, dat je eerst in die ketter maakt. Je maakt jezelf kleiner jouw waarnemingsveld omdat je geen kracht hebt om met die zware jongen onder jou te, te werken dan doe je hem korter maar wat je krachten krijgt meer dan kan je dan laten zaken eerst voor een bepaalde wens of, iemand heeft mij nog even twee woorden is belangrijk iemand heeft mij al iets gezegd er nee. een, dat die, ik heb een artikel uh, geschreven, heb ik dat over de boom des levens, de boom is Over die 613 voorschriften en, en dan moet je die 6, 613 correcties doen, et 613 trappen van verheffing. En uh, iemand heeft gezegd, maar ik zit nu nog, wij zitten nu nog in, helemaal naar beneden. Moeten we dat allemaal nogal, die 613 ik, ik ben al 50 of zo. Moet ik, hoe haal hoe ik het zelf? Hoe haal ik het allemaal? Dat, is, dat zijn de vragen die komen uit jouw verstand artsverstand. want elke kleinste correctie die wij doen die jij doet die geeft uh, zijn zeg het, uitwerking op alle 600, op al jouw lichaam op al jouw alle correcties tot de, tot de uiteindelijke correctie dus als je één klein handeling doet ja, dat jij denkt nou zo oh, dan betekent dat al jouw 613 uh, Traptreden, als het ware, uh, stadia. Allemaal krijg je dan een impuls van dat klein dingetje wat je hebt gedaan. En die allemaal worden in die, laten we zeggen, die delta. Dat verschilletje, delta, weet je wel, delta is verschilletje. Hè? Dat je wat dat je hebt uh, laten toenemen. Dat al die delta wordt ver, dan, uh, vindt zijn, de toename vindt in elke van alle trappen tot de uiteindelijke correctie tot, de, kom, tot, tot voor de komst van de missie is dus, het is niet zo dat we, we over drie jaar als we kabbala leren dan komen we tot de tweede trap en dan komen we tot de derde en absoluut niet als je nieuw komt naar huis en iets goeds uh, eruit haalt uit de les en zo, dan heb je een, een geweldige uitwerking op al jouw pakket, het hele pakket van jouw scheppingskrachten die in jou zijn, en die je moet corrigeren. Okay. Dus niet denken dat dit allemaal uh, wiskundig is. Het is absoluut geïntegreerd, elke goede handeling, die brengt uh, uit goede uitwerking op al jouw, op het hele pakket van jouw correctiewerk. Nou, dat was hem. Tot de volgende week. I'm a fighter with the Kabbalah.